Ja, dames en heren jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. Uh, we zitten hier in het Café Libertaria met uh, niemand minder dan uh, ja, een hele, hele hele grote groep mensen. Uh, Otto, uh, Klaas, Peter, Lucas, Jurjen en natuurlijk ikzelf en Henk is er ook bij. En uh, ja, goed, we gaan het weer heel gezellig maken. De opname wordt weer eerder in de week opgenomen. Ja, dus de gauw, zilver en de, de bitcoins die ik beloof, dat die zijn dan ook niet heel erg actueel. Ze dus proberen we even een schatting te maken, zoals bijvoorbeeld bij de Staatsschuldmeter. Wij vermoeden dat die in het weekend op 483 miljard zal staan. Hij staat nu nog op uh, dinsdag op 482.99 en nog wat. Dus uh, in het weekend zal die uh, op een rondgetal uh, zijn. En anders moet je gewoon even zelf checken bij staatsschuldmeter.nl. De uh, bitcoins die staat op dit moment op uh, 403 euro's en het uh, goud? Het goud. Het goud zit op 1281,15, dus net onder de 1300 dollar. Oké. Okay. En olie uh, loopt uh, hardop richting de 50, zit op 48,52 dus die hyperinflatie die komt eraan. Ja, ja, ja. En uh, de, de Marwane-index index is de afgelopen twee weken is hier, uh, ja, een glijbaan naar beneden gegaan. Maar hij heeft zijn dolletje bereikt en hij gaat nu weer zo high als de Vlaamse papegaai. Hij staat op 220,24. Dus uh, ja, goed ja, we hebben alles gehad hè. Ja, Henk had toch nog zo'n index. Oh ja, de Fertility Index, Henk. De uh, Fertility Index. <laughs> nou ja, de, uh, zoals er uh, met het Pinksterweekend de Heilige Geest is uitgezort, is er ook een flinke hoeveelheid zaad uitgestort. Okay. Uh, maar niet alles op de juiste plek. Dus de Fertility Index heeft een duik naar beneden gepakt. Dus ik hoop dat mensen uh, binnenkort weer beseffen hoe ze zich vol moeten planten. Uh, voor het vol bestaan van dit ras. Oké, okay, is dus te veel in de sok gespoten en niet in de vrouw of zo. Uh. Nou, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, goed. Ja. Ethereum loopt ook wel op trouwens. Oh ja, vertel, Ethereum. Wat is, wat Ethereum? Het staat op uh, 10,7 euro. Nou, weer een grote investering uh, neergedaan. In uh, goed joh, Nee, dan gaan we naar het nieuws toe. Uh, ik heb hier nieuws over een burgemeester. Uh, burgemeester in gesprek over koffieshopbeleid. Och, alweer. Ja, in Utrecht hè. Mm. Wat uh, grappig is, uh, ze zeggen dat Utrecht, uh, en, en daarom moeten ze ook in gesprek, een strenger beleid heeft dan andere gemeenten. Oké. Okay. En dan denk ik, ja, met, hè, als je de Partij van de Orde en Tucht, uh, de VVD, als uh, bestuurderspartij hebt. Dan kan dat toch ook niet anders. Mm -hmm. Er is gewoon een causaal verband tussen een VVD-burgemeester en een streng koffieshopbeleid. Ja, ja, ja, ja. Want de, nou ja, dat is toch de partij van de politie en het leger. De politie wil wat te doen hebben, dus die wil koffieshops sluiten. Nou, in orde en tucht, hè. de wietpas die komt bij uh, stelteweg. Dus uh, ja, het is, uh, het is een duidelijk verhaal natuurlijk en... Ja, het is wel leuk en aardig dat die coffeeshops nu weer even hun zegje kunnen doen. Nou, hopen dat ze, ook, uh, dat ze dan ook luisteren. Het is wel grappig dat eigenlijk de meest gedwee groep uit de samenleving, de wietgebruikers, dat de politie daar dan maar verkiest om die flink aan te pakken. Als je alle groep moet verzinnen waarbij het, eigenlijk wel, uh, het gevaar wel een beetje meevalt, dan is het wel wietgebruikers. Ja, maar ik denk eerder dat het, um, het anders zit. Het, Zelfs wat je in... Ik, ik haal het voorbeeld wel vaker aan. Toen in Colorado uh, de marijuana gelegaliseerd ging worden... was de enige die echt protesteerde en echt werk van ging maken... met de rechtszaak en alles, was de politiefakbond. Ja, wel, ik, ik weet het. Ja. Het is een uh, miljardenbusiness, uh, de drugsbestrijding. Ja, en hun argument was, het zou banen kosten. Ja, dat kost het ook. Ja, dat ja, kost uh, politiebanen. Ja, ja. Nou ja, of ze moeten dus doorgaan naar meer gevaarlijkere misdadigers. Nou, kijk, wietgebruikers zijn vrij uh, gedwee. En bijna elke andere misdadiger die we kennen, volgens onze uh, criminele categorieën, is gevaarlijker. Dus uh, ja, elke verschuiving van uh, wietgebruikers naar andere misdaadbestrijding is gewoon een groot risico voor de politie. ...op een risico op uh, gewond, op dood geschoten worden... ...op geweld, op uitschelden, op allemaal andere dingen. Dus uh, ja, het is... Uh, ...zij hebben liefst uh, de meest docile groep van de bevolking... ...hebben ze het liefst als vijand. Hardrijders, ook. Ja, als, ze, ook als, als, uh, ze, als ze konden... ...zouden ze zeg maar baby's ergens crimineel van kunnen aanpakken. <lacht> <lacht> <lacht> maar ja, dat, is, dat, dat wordt heel moeilijk. Ik denk ja, dat je het zelfs in een staat niet goed voor elkaar krijgt. En global warming uh, veroorzakers. Ja, No. Dus de baby's. Nou, ja, ik denk na baby's is zeg maar de meest kwetsbare groep. Misschien ouderen, maar ouderen kunnen nog best wel eens vinnig zijn. E ja, maar toch wat toch nog een beetje risico, maar wietgebruikers zijn toch over het algemeen wel vrij uh, <laughs> gedwee. Ja, kind kinderen zijn ook een goed slachtoffer natuurlijk, want kinderen kan je via de staatsschuld pakken en die, dat hebben ze helemaal niet door. Oh, oh, die, zijn al, die worden al gepakt, ja klopt. En ja, degene die wiet produceren, ja, die, die, daar kan je gewoon lekker even een hey, deal mee maken. Nee, dat, dat, dat zijn twee handen op één buik. Kijk, er zijn eigenlijk twee groepen. Ja, die pak je ook niet aan. Daar maak je leuk nee, deeltje nee, mee. Wel, er zijn... Daar maak je een leuk deeltje mee. Dat, dat, dat bericht van net dat was eigenlijk niet helemaal compleet. Het is inderdaad de politie, die is altijd de grootste tegenstander van drugslegalisatie of liberale drugsbeleid. Maar de andere groep is de drugshandelaren. En dat is vanzelfsprekend. Maar ja, goed, die kunnen zichzelf moeilijk laten horen. Ja. En die laten zich horen via de politie. Kijk, het, het, gaat, het, het gaat vaak nog veel verder. Kijk, als jij. drugs is ook weer, omdat het uh, ja, niet gereguleerd is, is het een soort vrije markt. Maar het is een vrije markt van mensen die ook bereid zijn om geweld te gebruiken. Dus wat je dan krijgt is dat je, je hebt zeg maar een groep die legaal geweld mag gebruiken, de politie. En je hebt een groep die dat niet legaal mag doen, de criminelen. En ja, wat je dan krijgt is dat eigenlijk de politie wordt ingezet. Om, zeg maar die, om, de, ...om het legaal te maken... ...om bepaalde drugs aan te pakken. Heel veel, hè, want Je hoort, af en toe is het een, een drugsfonds... ...maar dat is, altijd, dat is altijd een samenspel. Er is altijd een partij... ...binnen die criminele drugswereld gebaat... ...bij bepaalde successen van de politie. Dus het, is, uh, ja, het zijn één-tweetjes. Ja. Nou, dit is het voorbeeld... ...dat uh, iemand vertelde dat laatst... Je, ...je regelt voor iemand van... ...nou, jij mag een... Uh, je krijgt een wietplantage cadeau... ...alleen de eerste jaar... Die oogst is voor ons. En daarnaast, na daarna het eerste jaar, dan bel je de politie op. Ik weet waar een uh, wieplantaar zit, ja. weet je wel. Ja, dat, dat bedoel je. Nee, zo bijvoorbeeld, of gewoon concurrentie. Er zijn wel eens mensen inderdaad, die ook proberen in te breken op zo'n markt. Het is ook gewoon consolidatie. De gevestigde orde heeft vaak al uh, politiemensen mensen omgekocht... of heeft al deals lopen. En uh, ja, als er dan nieuwe spelers komen, die, die, ja, die kun je zelf uitschakelen. Maar dat is gevaarlijk. En je kunt ook de politie inzetten. Uh, uh, uh. Dus dat is heel neutraal. Als je een andere crimineel achter je dan weet je op een gegeven moment wel wie het is. En criminelen zijn onderling ook wel bereid om uh, tot het uiterste te gaan. Ja, ja. Dus dat is heel gevaarlijk. Dus het is een soort: uh, ja, er zijn echt twee partijen. De criminaliteit en de politie is gebaat bij, uh, bij ons drugsbeleid. En uh, het, het is heel grappig. Je zou zeggen: zo, zowel van de politiebestedingen als van de criminaliteit af zijn door drugs te legaliseren. dat zie je ook in die plekken waar dat gebeurt. Ja. Ja. Ik denk overigens dat het gedegaliseerd gaat worden, net als in Amerika. Omdat als we de druk opvoeren en de belastingen verhogen en het leven zwaarder maken voor de onderdaan, dan krijgt hij bijvoorbeeld een, een dingetje toegeworpen als je mag 130 rijden of je mag een jointje roken of zo. Het zijn van die uh, pleisters voor de bloeden. Oké. Okay. En dan zeggen kijk eens wat een vrijheid we uh, in dit land hebben. Ja. Ja. Uh, Henk, had jij er nog een uh, onderbuikgevoel bij? Uh... Nou ja, gewoon uh, vrijgeven. Hè? Gewoon vrijgeven. Ja, ja, ja, ja, vinden wij ook. Nou, Dan ga ik naar het uh, volgende bericht toe. België profiteert meer van TTIP dan Nederland. Uh, wie zegt dit? Het is een uh, quote. Ja, dat is weer een, een onderzoeksrapport in opdracht van de Europese Commissie. En dat ma maakt je natuurlijk al gelijk heel veel uh, verdacht. Ja. Maar ik vond Het is een beetje een lokkertje, weet je wel. Van we moeten, De stemming voor TTIP moet dat uh, stimuleren. Ja, het moet, sowieso iedereen profiteert ervan, maar sommigen profiteren iets meer dan anderen. En daar moet je je dan op richten. Het is een beetje zo'n zo zo zo lokken eens, een afleidingsmanoeuvre. Dat je, dat je dan opeens boos gaat maken dat België meer profiteert dan Nederland. Maar dan is impliciet is de gedachte in je hoofd al genesteld dat we daar allemaal van profiteren. En in dit geval zou zelfs België zou 20% toenemen, de economie, en in de hele Europese economie 0,5% en in Nederland wow. 0,6% en in Polen ook iets van, uh, ja, allemaal een kleine percentage, behalve in België, daar neemt het dan 20% toe. Dan vraag je af wat er nou speciaal is aan België. En oh ja, daar zit de EU ook, hè. Dat is in Brussel. Dat is allemaal uitgedokterd <laughs> ja. door economen die de hele housingbubbel niet zagen. <laughs> ja, ja, precies. Ja, dat is sowieso zo wel onzin natuurlijk. Er zijn wel bergen, maar geen housingbubbel. Maar waar ja. wachten we nog op? Dit, dit klinkt te mooi om waar te zijn. Laten we maar meteen beginnen dan. Ja, ja het, het mooie is dat dat is een bekende techniek uit de propaganda dat je. Dat je hem het gedachte laat meesurfen. Ze hebben wel zo'n psychologisch onderzoekje gedaan ook. Als je mensen een filmpje laat zien van twee auto's die op elkaar botsen. En je zegt dan tegen één groep mensen van hoe hard botste de ene auto op de andere. En je vraagt aan andere mensen hoe hard knalde de ene auto op de andere. En dan krijg je hogere snelheden eruit als je het woord knalde gebruikt. Omdat er... Dus subliem wordt er een, een bericht ja. meegestuurd. Zeg maar dat is eigenlijk hier ook zo. Ja. België profiteert ja. meer van TTP dan Nederland. Dan wordt het bericht meegesurfd dat, dat iedereen ervan profiteert. Hè. Ja, nee, klopt. Het, ik het ben het helemaal met je eens. Ik denk ook dat uh, eigenlijk uh, te weinig het besef bestaat. dat als er ergens reclame voor wordt gemaakt, dat je dan uh, heel erg erg, erg dochtig moet worden. Want uh, dat is eigenlijk altijd de reclame wordt gemaakt om te liegen. Nou, dingen mooier voor te schotelen dan dat ze zijn. Nou, nee, nee, nee. Bijvoorbeeld als, als, bijvoorbeeld als het uh, iets gaat kosten. Dit, dit, volgens reclame strategie betekent dit dat het ons iets gaat kosten. Ja, ja. Dus wat je zegt van oké, okay, wat is het grootste nadeel van dit? Oh, het gaat ons iets kosten. Oké, okay. we profiteren er allemaal van. Dat, zo gaat het. Of uh, nou ja, hij, heeft, uh, hij roest in de regen. Uh, hij roest nooit in de regen. Of uh, nou ja, je krijgt vieze handen van. Smelt nooit in je hand. Dat is wat ons in de reclame zegt: dat hij precies datgene wat het minpunt is. Dat wordt altijd als het omgekeerde wordt ervan. Kocht. Ja, het zit, psychologisch zit psychologisch sterk in elkaar. Als we bijvoorbeeld zouden zeggen, moslims profiteren meer van TTIP dan uh, autochtonen. <laughs> dan krijg je, wat, uh, schandalig. <laughs> en, uh, maar ondertussen zijn mensen wel overtuigd stiekem dat we ervan profiteren. Ja. Dat, ja, dat werkt gewoon heel goed. En dat dacht ik even aan te stippen van hoe die propaganda ja. werkt. Om... Maar goed, uh, Peter, als ik dan mag vragen, vertel jij dan het werkelijke verhaal over TTIP in, in een Twitterbericht? Ja, TTP is een vrijhandelsverdrag tussen de Verenigde Staten en de EU. Maar dat heet dan een vrijhandelsverdrag. Volgens mij maar... ben je nu al over 140 lettertekens heen. <laughs> <laughs> nou, goed, maar Die, even ja, Het is geen werkelijk vrijhandelsverdrag. Want een werkelijk vrijhandelsverdrag, dat hoeft maar één pagina te zijn. En daar staat dan in... Uh, je mag vrij alles verkopen en je mag alles kopen. Ja. Dan ben je klaar, zeg maar. Maar als er duizenden pagina's zijn, dan betekent dat er allerlei beperkingen in staan. Van uh, quota en lobbyisten die hebben hiervoor uh, gelobbyd en daar tegen gelobbyd. En het is dus een enorm onderhandelingsproces van allerlei. ...mensen die eigenlijk tegen vrijhandel zijn... ...maar het wordt dan een vrijhandelsverdrag genoemd... ...en dat is ook weer zo'n omkering... Dat, uh, ja, ...dat iedereen denkt dan... ...ja inderdaad, vrijhandel... ...dat zou als uh, economische groei kunnen opleveren... ...daar kunnen we van profiteren... maar. Ja, het is natuurlijk geen vrijhandelsverdrag. Het is alleen maar een vrijhandelsverdrag voor degene die uh, zich een lobbyist kunnen uh, permitteren. En Gewoon de, groene, de groene groenteboer om de hoek heeft er niks aan. Ja, en precies de mensen die er geen vergeten zijn een lobbyist naar uh, Brussel te sturen of naar de onderhandelingstafel, die zijn daar direct door benadeeld. Want die zullen opeens uh, vinden dat zij niet mogen uh, exporteren of importeren iets, omdat dat uh, verboden is in dat verdrag omdat hun concurrent dat uh, zo geregeld heeft. Uh, uh, ja. Ik denk dat uh, het beste handelsverdrag is de vrijheid om wel of geen transacties met elkaar te kunnen voltooien. Ja, ja, ja, ja. gewoon helemaal... Uh... Dat, dat is misschien een Twitterbericht en alles erbovenop. Dat is, dat is iemands agenda. Is gewoon, mm -hmm. Daar hebben mensen voor en jij bent dat niet. Je kunt er vrij zeker van zijn dat als je er nu als je iets in de krant over zit te lezen of je zit ergens naar te kijken over dit verdrag. Het gaat niet over jou. Jij, jij bent niet degene die daarbij gaat baten. Want dat, de, jouw baat is dat je gewoon de mogelijkheid hebt om met andere mensen wel of geen transactie te kunnen voltooien, uh -huh. klaar. Zo simpel is het. En dit betekent gewoon eigenlijk alleen maar een mogelijkheid, het kan neutraal voor je uitpakken. Het kan zelfs uh, iets zijn waar, je, waar jij mee eens bent, kan er ook toevallig in staan. Ik denk dat gewoon een meer Amerikaanse meuk hier in de winkelstrijden, ja. Je hebt, ja. Je, je, hebt er, je hebt er niks bij te winnen, alleen maar bij te verliezen. Dat is altijd zo ja, als er ja. een verdrag door externe partijen namens. Jou moet worden afgesloten. Ja. Zo worden al die kosten voor die lobbyisten natuurlijk doorberekend in de productprijs. Ja, ja. Goed, dat sowieso. Maar het gaat dan wel om bedrijven die kunnen een hele enorme hoeveelheden meuk maken voor hele lage kosten. Maar veel zal je niet van merken, maar de. Ja, dat gebeurt toch niet in de EU en ook niet in de VS. Nee. Dat gebeurt voornamelijk in China. In Azië. Ja, ik wil wat ik zeg. Ik bedoel, het betekent dat wij gewoon genetisch gemodificeerd uh, voedsel hier in de, in de schappen zou, zouden kunnen krijgen. Ja, ik eet ze gewoon ja. uh, zonder probleem. Maar er zijn mensen die vinden dat eng. Hè? Dus, uh... Ja, landbouw zou inderdaad, uh, dat, daar zou wel... Uh... Uh, wat er uh, een hoop over instaan. En dat is, ja, de EU is zelf al 40% landbouwbudget uh, van de EU. Dus we zijn eigenlijk een soort grote boerderij in uh, EU-land. Ja, ja. Denk dat betekent ook eigenlijk dat de kleine boer weggaat, uiteindelijk. Ja, die zal hier wel niet tegenop kunnen, nee. Nee. nee. nee ik denk ook als je een, een of andere macrobiotische linksdraaiende uh, te vormen hebt, zeg maar, dat je dan een inval krijgt. En dat gebeurt nu in de VS eigenlijk al. Die worden dan. Door de politie ingerekend omdat ze niet de goede vaccinaties hebben gegeven aan hun dieren. Ja, precies. Ja. Dat is wel een hele grote industrie. Ja. Er was een programma gezien, dat ik weet niet of dat klopte, maar dat ging eigenlijk heel diep in op die bijensterfte. En uh, zij beweerden dat er heel veel monocultuurs zijn. Dus dat heel veel bijen, dat echt bij wijze van spreken duizenden kolonies... ...zijn allemaal dezelfde bij. Gewoon genetisch de identieke bij. Dus als er dan een ziekte is of ook maar iets wat... Hè, want datgene, hè, onze diversiteit, onze seksuele voortplanting... ...is de reden waarop wij overleven. We hebben al heel weinig, uh, qua mensen maken heel weinig generaties. Maar onze genetische diversiteit zorgt er toch voor dat de ene een dag ziek wordt... ...van een bepaalde verkoudheid, en de ander twee weken in bed ligt. En zo is dat met heel veel ziektes. En zo overleven wij... Heel veel uh, ja, kwalen die de natuur onze kant op uh, krijgt. Ja, en, als je een monocultuur ja, hebt, dan krijg je één keer een verkeerde ziekte. die je er niet op gerekend is en dan boom. Ja, dus dat, zo begreep ik dat. Dat een massale bijenbesterfte betekent gewoon dat er iets heerst wat uh, ja, net die genetische set, van, uh, G, of die, die genetische set uh, goed kan aanpakken. En dan ben je in één keer uh, ja, duizenden kolonies kwijt omdat het allemaal de identieke bij is. En die bijenkolonies die worden ook helemaal volgespoten met antibiotica. Er komen gewoon, ook... gewoon grote tonnen hmm. antibiotica worden aangevoerd om in die kolonies te spuiten. Het is heel bizar, maar dat schijnt dus kennelijk zo te gaan. En dat gaat natuurlijk ook geheid gebeuren, want die ziektekiem die heeft maar één mogelijkheid nog en dat is die, die ene genetische ja. variant aanvallen zeg maar. Dus ja, ja die... alle andere ziektekiemen ja, die, die, die, die sterven uit. Ja. En alleen dit succesvolle ziektekiem die blijft ja. maar, ja nee, zo zal het gaan. Mm. Nou ja, maar ik, ik, ik denk ja, dat, uh, ik vind het heel onheilspellend. als je zegt van ja, dan worden al die onbespoten linkstreinige geitenboeren opgepakt. Maar aan de andere kant is, uh, denk ik juist wel, uh, lokaal eten, dat is wel iets wat gaat leven. Nee, je ziet ook wel, in, ik weet niet of het bij jullie is, maar ik zie er toch regelmatig van die uh, markten: dat, uh, dat het, uh, de boer die komt dan uit de buurt, die zit dan in de stad of net aan de stad. en die komt dan zijn product in de stad verkopen. En uh, er zijn ook restaurants die doen hun best om dan zeg maar. Spul uit de omgeving, hè? dus die boer die goed voor zijn koeien zorgt, daar komt het vlees vandaan. En uh, die boer die heel goed voor zijn aardappeltje zorgt, die daar, <laughs> snap dat, ik, ja, dat ik, dat dat is wel populair in zit. is. Ja. Ik denk dat wel dat, dat de overheid zegt, ja maar wacht, we hebben daarbij onvoldoende toezicht op of dat allemaal voedselveilig is. Dus ik denk dat we maar eens ja, moeten verbieden. Dat, ja, dat zou kunnen, dat zou beangstigend zijn, dat zou je dan weer moeten bevechten. Maar dat blijft overeind dat uh, ja, de beste deal die je kunt hebben is gewoon de mogelijkheid inderdaad in vrijheid wel of geen transacties met anderen af te sluiten. Mm. Zo'n verdrag ja, dat kan hooguit in een nadeel werken. Maar als ik zo even mijn conclusie uh, kan trekken, zijn jullie uh, niet erg positief over TTIP? Uh? Nee, ik denk dat, dat, uh, dat die duizenden pagina's zie ik liever vervangen door één uh, pagina. Uh, Henk, heb jij nog een onderbuikgevoel bij TTIP? Uh? Ja, zeker. Gewoon vrijgeven. Alles vrijgeven. Uh, Otto. <laughs> ja, het probleem is dat je vrijheid injecteert in een typische overheidssituatie. Uh, een van de grootste problemen waardoor het maar aansleept: uh, discussies over uh, TTIP, is dat uh, Amerika. Heel andere standaarden op allerlei gebieden hanteert dan Europa. En eh, dat, eh, ja, eh, hoe kun je dat eh, oplossen? Nou dat... oh ja, als ik, ik persoonlijk geen probleem heb met een bepaalde standaard in Amerika, ja, dan koop ik gewoon de producten via internet en laat ik het hierheen vliegen. Ja, ik zie niet wat het probleem is. Dus uh, ja, bij de douane kunnen ze het misschien moeilijk doen. Maar... Voedsel mag je sowieso niet meenemen. Ik heb laatst gereisd, maar bij elke grensovergang staat dat al je voedsel gelijk in beslag genomen wordt zogenaamd natuurlijk ook voor al het verspreiden van bacillen, maar eh, waarschijnlijk zijn het allemaal anders beperkingen of anders begrenzingen. Ja, maar ik bedoel, ja. uh, <laughs> jij komt, uh, een toerist komt vanuit Amerika naar Nederland, die neemt ook allerlei bacillen mee, dus uh, ja, die, die vreet allerlei voedsel in Amerika, scheidt het hier in het riool. Ja. <laughs> ja. Ja, ook heel, heel veel mensen die in het vliegtuig stappen met een uh, flesje water zijn ook geen terrorist. Nee, maar in de, de vliegtuig zit je de hele tijd bovenop elkaars lippen, elkaars allemaal ja. bacillen uit te hoesten ja. en zo. Dat uh, ja. is één grote bron van, van de ziekte ja. worden. Ja, ik, ik, ik, ik weet wel dat uh, een oma van, uh, van de vrouwskant... Die, uh, die kwam een keer uh, ja, voor het eerst van haar leven met vliegtuig. Toen ging ze naar familielid in Canada toe. En die had ook allemaal eigen gemaakte hapjes meegenomen. Die is toen nog speciaal in quarantaine geplaatst. Dat <lacht> oude familie traditionele recept had ze meegenomen in het vliegtuig. En dat moest uh, ja, uh, even een apart kamertje. <lacht> ja, die statisten hebben daar soms een raar idee over. Ik hoorde ook dat er een keer een vliegtuig met sars in China aankwam. Het, dat kwam uit, uit Canada en daar was toen uh, een SARS-patiënt geweest of zo. En die. Uh, Gingen ze bij het vliegtuig, gingen ze iedereen met een Canadees paspoort in quarantaine zetten. Na, na een vlucht van 12 uur of zo, waar inderdaad, alle lucht, lucht gecirculeerd wordt van mensen die allemaal vlak naast elkaar zitten. Ja. En de mensen met een Chinees paspoort, die konden dan gewoon doorlopen. Ja, ja. Ja. Alsof die Bacellen zich daar aan houden. Zo. Nee, maar goed joh, uh, ik denk dat we hier wel alles over uh, gezegd hebben. Uh, mocht er iemand niet mee eens zijn, laat het nu even weten. Of zwijgen vooral. Oh. Ja, ja, precies. Nou dan gaan we naar het volgende bericht toe. Fraudeurs. Uh, Deurs... Uh, uh, proberen immigranten geld afhandig te maken. Oeh. Door zich voor te doen als uh, ja, immigratieambtenaar. Ja, de laatste tijd had je al heel vaak gehad dat er nepagenten waren. Dat is uh, nou, een aantal keer in het nieuws geweest. Zelfs nepagenten die, uh, die gingen schieten. En dat mag natuurlijk niet. Die gingen mensen beroven. En, <coughs> ja, dat mag je alleen als je echt agent bent. En uh, niet als je, maar, maar als nepagent is het goed voor te stellen dat je dat doet. Je trekt zo'n uniform aan en opeens zijn mensen heel gedwee en gehoorzaam en geven direct hun geld af. Maar kennelijk is dat nu ook doorgedrongen tot uh, immigratie, uh, de immigranten. Want er zijn dus mensen die zich die voor opbellen en die zich voordoen als immigratieambtenaar. Want ja, dan, uh, die zeggen dat ze van de IND zijn en dan proberen ze criminelen, of... Uh, de criminelen proberen de migranten geld afhandig te maken. Ja, maar dat vind ik een beetje raar. Ik bedoel, als jij uh, van iemand wil beroven, dan ga je naar iemand toe die geld heeft. Ik bedoel, hebben immigranten dan geld of zo? Ja, toeslagen. Oké, okay, gewoon een uitkering, jongen. Zijn, dat zijn kleine bedragen. Het kan ook best zijn dat ze al hun geld meegenomen hebben, dat ze toch nog wel wat geld hebben. Ja, maar als ik, stel, stel als ik zou moeten gokken van wie heeft de geld... dan denk ik niet de immigrant. Dan denk ik eerder ga ik naar Brasca toe of zo. Of naar, uh... Ja, maar dat is natuurlijk heel moeilijk te beroven. Maar deze mensen die zeggen gewoon... Uh, wij zijn van de IND en uh, we kunnen het regelen. Dan moet je even wat uh, geld uh, geven aan uh, die persoon die straks langskomt. En dan, uh... <coughs> dat is, het zijn kleinere beetjes misschien, ja. maar het is makkelijker te krijgen. het ja, gaat om een telefoontruc met gedetailleerde persoonsgegevens. T tientallen immigranten. Zijn uh, afgelopen maanden gebeld door uh, telefoonfraudeurs. Het oh, ging waarschijnlijk om uh, pincode gegevens en zo geld en inderdaad phishing acties okay. en persoonsgegevens. Het ja. is inderdaad uh, steeds terugkomend uh, iets dat iemand die wil gewoon heel graag, of groep mensen die willen heel graag ook de overheid zijn en uh, met, als doel men, met als doel mensen te beroven. <laughs> dat maakt het ook heel onoverzichtelijk hè, want dan moet je dat, moet je dat uitleggen, van, nee, als de overheid geld afhandig maakt dan is dat, dan is, dat is goed, dat is uh, onmisbaar in de samenleving. Maar, als iemand zijn uniform aantrekt en die doet het buiten de overheid... dan is het heel fout juist, dan is het crimineel. Heel moeilijk uit te leggen, denk ik. Ja, eh, maar ja, we blijven nog even binnen het wereldje van de politie. Want ja, de politie is er om, om over onze veiligheid te waken. Toen wordt ons de mensen wijsgemaakt... Ja, want, uh, zonder politie zijn we niet veilig. Maar ja, hier een specifiek geval van een vrouw die, uh, die had als aangegeven dat ze in gevaar was, dat ze een boze ex had. En die zelfs een wapen had aangeschaft en uh, die haar bedreigd had. En ja, de politie wilde er verder niet veel aan doen, hè. Ja, ze had meerdere keren aangifte gedaan van bedreiging. En de politie die had het gewoon laten liggen. Want die waren natuurlijk heel druk bezig met koffieshops uh, te sluiten. en, en uh, snelheidsflitspalen uh, te repareren. En, <tossimus> en toen werd deze vrouw op het terrein van het ziekenhuis uh, doodgeschoten. Dat is ook wel een raar verhaal dat, dat ze toen. Uh, ja, het heeft er best wel een tijdje gelegen, omdat traumahelikopter die uh, die kon niet opstijgen of zo. <laughs> dat vond ik ook vreemd. Dat al, ja, je, ligt al, je ligt al naast een ziekenhuis. En dan ben je afhankelijk van een traumahelikopter. Ja. Je krijgt toch vaak het idee dat de politie liever niet met van die hele gewelddadige types te maken heeft. dat is altijd een, een beetje gevaarlijk. En daarom ja, dan laten ze dat maar gewoon leren. Ja, in, in geval dat je met hele gevaarlijke mensen te maken hebt, dan heb je er niet veel aan. Ja, natuurlijk, zoals u allereerst is het natuurlijk hartstikke erg voor de nabestaanden. Dat uh, wil ik nog wel even mededelen. Het, uh... Maar er is natuurlijk een commissie samengesteld ja. en die heeft gezegd dat dit niet meer mag gebeuren. En dat het een grote tragedie is. En het heeft een grote impact, geha impact gehad op de betrokken politiemedewerkers. Dus, die zijn natuurlijk ook in, die zijn nog het meest beschadigd van allemaal. Natuurlijk. Die gelijk maar op een betaalde vakantie moeten. Ja. Yeah. Oh. In ieder geval de man die heeft nog na afloop wel uh, zichzelf aangegeven, de dader. Ja, weet je, het is, uh, het voorkomen is vaak beter dan genezen ja. en, uh, god ja, weet je wel, uh, dan moet ik toch een beetje denken aan, uh, aan uh, Klaas zijn uh, vrijheid van associatie. Mm -hmm. Um, ja, dat had die vrouw hier beter kunnen toepassen. had de politie niet uh, hoeven in te grijpen. Ja, het punt was alleen, zij kon het moeilijk van hem afassociëren. Daarom dus, uh, ja, ja, ja. heb je ook een blijf van mijn lijfhuis. Uh, vanwege de boze ex. Maar wat uh, Richard misschien bedoelt, is dat, dat eigenlijk kan je van tevoren. zou je al in moeten kunnen zien dat zo iemand een gevaarlijk, uh, licht ontvlambaar type is of zo. En, ja, dan als er überhaupt geen relatie mee begonnen was, dan was het ook geen ex geweest. En dan had ze waarschijnlijk ja. ook het probleem niet gehad. En dat is... Nou, dat is een beetje het probleem. Ik bedoel, in het begin, uh, als ze zich uh, introduceren aan elkaar, dan doen mannen, of vrouwen ook, hoor, zich anders voor dan dat ze werkelijk zijn. En later pas komt dan uh, een ware aard naar boven. Dus dat kan je... ja, maar... ja, maar toch heb je bijvoorbeeld ook met die, uh, hoe heet die Nederlander ook weer die in, uh, ergens Zuid-Amerika in de gevangenis zit, die Joran van der Sloot. van der Sloot, ja. ja. Ook nadat bekend is dat hij een aantal moorden heeft gepleegd, dan staan er nog vrouwen in de rij. Ja, die de onschuld zien. Ja, ja. Niet, niet de onschuld zien. Ze zijn ervan overtuigd dat hij schuldig is. Okay. Maar die er gewoon toch wel zin in hebben. Ja, dat Er zal, gaat dat iets dat van de de de agressie, de daar gaat iets, ja. iets van een aantrekkingskracht vanuit. Voor van elke, van elke moord, uh, veroordeelde moordenaar zijn er honderd um, iets. 100 ICT'ers die geen vrouw kunnen krijgen. Allemaal aaibare libertariërs. Is dit een uh, dating tip? Of, uh <laughs> ja, als jij, uh, als jij verzekerd wilt zijn... ...van uh, klink klinkt wat uh, echt... Uh, die heel goed in de markt liggen. Kun je beter iemand vermoorden dan een computerprogramma schrijven? <laughs> Kijk naar Zuckerberg. Nou, die heeft uh, hoeveel miljarden heeft hij? Hij heeft Facebook. Uh, wie was dat? Die, is dat Zuckerberg? Ja, ja, ja, Facebook. Ja. Nou, dat, die heeft met ICT heeft hij flink wat bereikt. Nou, die heeft een nou, matige vrouw. <laughs> ja, hij was enorm, die het altijd achteraan zat. De... Ja, ja, ja. En, nou ja, en gewoon als jij uh, Joram van der Sloot en uh, dat soort types, die krijgen gewoon meerdere aanzoeken, meerdere verzoeken, meerdere toenaderingspogingen van uh, ja, allemaal uh, de hele diverse schaal van uh, heel jong en uh, strak tot... Uh, ja, wat minder sterk maar allemaal vrouwen zijn heel erg geïnteresseerd in uh, dat soort mannen. Het schijnt geen tot dus, chipieers uh, dat ook bevestigen. hè? Wat ja, eigenlijk? je kan beter... Ja, dus ik vind zeg maar ook dat de samenleving, hè, dus ook de vrienden en dat soort dingen, die, dat die veel meer moeten doen dan de politie. Dus, uh, kijk, Meisje, waar uh, ben je mee Nederland... ja, ja, precies, want Nederland die heeft, uh, nou, weet je, gewoon de, de, de, de, de vorm van relaties en dat soort dingen, dus, dat is allemaal vrij. Ja, als je gewoon in andere culturen uh, hebt, ja, gewoon netjes uitgehuwelijkt. En dat heeft ook uh, zijn uh, minpunten, maar er uh, ja, zitten wel heel vaak in dat, dat de ouderen, die kijken er toch met meer wijsheid naar, hè? dan mensen hier in een overromantische bril. Je ja, pleit voor het zijn... huwelijken. Ja, ja waarschijnlijk, heeft ze, waarschijnlijk heeft ze tot het uh, laatste moment gedacht dat ze hem nog wel kon veranderen of weet ik veel. Uh. Uh, en, nou, ik denk dat het dat is allemaal, dat is allemaal van dat invulgedrag is, als ze kon veranderen. Ik denk dat, dat is allemaal van die achterafpraat praat. Maar, ik ja. denk dat ze het gewoon heel simpel kunnen stellen. Ze hadden gewoon zin aan. En klaar. Niks veranderen, wat dan ook. Gewoon, ze waren bij elkaar in de buurt. En ze hadden gewoon behoefte aan. Klaar. Ja. Het is heel simpel. En dan gaan we achteraf gaan heel veel rationaliseren. En dan hoor je altijd van die verhalen: van, Oh, misschien veranderen. Dat is allemaal van die bullshit. Die mensen hebben er gewoon zin in. Nee, ik, ik heb ook wel meegeleefd. Ik woon in de binnenstad. Ik, ik, ik ging vroeger ook wel wat vaker uit. Ik, ik, ik kwam ook wel eens tegen dat er, uh, hè, dat er in onderling wat klappen werden uitgedeeld. Die, uh, ik, ik heb wel eens een vriend gehad, dus zat ik, uh, ik zat bij hem achter op de fiets. En uh, die zag dat zo en die zat op kraten en die uh, zei, oh, die, die, de vrouw werd echt onderuit geveegd door haar vriend. lag echt op straat en hij zei, oh, erop af. <laughs> dat, was heel, uh, dat was echt in de stemming om er uh, zijn verschil te gaan maken. Als een uh, al galopperend maar, wou die er naartoe? Was echt de winterridder. Uh, ik, ik zei van je, je kan dat doen, maar uh, zij heeft er geen behoefte aan. En zodra jij daar iets gaat doen, ik zei, uh, hij gaat met jou op de vuist en zij gaat proberen je ogen met, zijn, met je nagels met haar nagels eruit te krabben, want ze heeft geen behoefte aan dat je gaat helpen. Was ook niet zo, ze had ook geen behoefte aan om geholpen te worden. <laughs> en dat is zoiets. Kijk, ik, ik zei van, uh, ik zou achteraf, ik zei van als ze wil, hè, ze, heeft je, ze wil geholpen worden, natuurlijk. Dan uh, zou je ervoor kunnen kiezen om jezelf in gevaar te brengen om een ander te helpen? Maar nee, dat, dat is gewoon niet zo. En het, het is achteraf, hè, er is allemaal rationalisatie, of ik wist niet beter, of eigenlijk wou ik wel worden. Ik, ik, het is gewoon op dat moment, ze hebben er gewoon zin in. En uh, dat is wederzijds. En ja, dat is heel verwrongen. En dus, als je de ouder bent van een van beiden, of van diegene die aan het onderspits delt, dan zou je willen dat het niet zo was, hè, dat jouw kind dat niet zo wil op die manier. Maar helaas is dat nou eenmaal zo. Zommige, ja, er zijn heel, genoeg mensen die willen dat, die houden dat toch in stand. Zelf, en op dat moment zelf geloven ze daar ook echt in dat ze dat willen. En als je dan probeert te helpen, helpen kan pas als diegene dat zelf wil. En uh, ja, dat was voor deze waarschijnlijk ook... Ik weet het niet, hè? Natuurlijk, we weten het helemaal niet. We, nee, dat is natuurlijk wel... Ik ken ook uh, een soortgelijk verhaal. Van vrouwen worden in elkaar gebeurt door mannen... en dan zeg ze: van, ga je niet bij haar weg? Ja, nee, je ziet niet hoe lief hij is. Ja, ja, dat, dat ja sorry. Hij heeft dan... een bespleten persoonlijkheid ja, Is het ja. verhaal altijd. <laughs> <laughs> en maar die nee, persoonlijkheid, die lijkt je wel met die anderen. Ja, ik denk dat het heel lastig is en ik denk ook dat het zijn allemaal dus... individuen niemand is hetzelfde oh. Klaas dus ja. Ja. maar er zit evolutionair misschien wel wat achter dat agressie natuurlijk wel een, een bepaald voordeel heeft ook voor het beschermen van nare zo. Ja, je wil niet met een watje trouwen die het nest niet kan uh, beschermen ze ja. Ja. Ja, zijn ook. allemaal van die theorieën ...die bypassen zeg maar de bewuste keuze... ...en het verantwoordelijk nemen voor jezelf... ...en daar hoort ook een bepaalde afweging bij... ...dus je gaat echt de keer dan als een aap, zeg maar... ...in beide gevallen... ...als je met zo'n uh, gast uh, je daaraan conformeert... Of uh, je bent zelf zo'n gast, zeg maar. Je, je, je haalt niet de humane potentie eruit, zeg maar. maar nee, en... nee, natuurlijk niet. Maar de, de, die keuzes die, die er gemaakt worden, dat is natuurlijk wel heeft een bepaald evolutionair verleden waarom die keuzes zo uitvallen. Dat kan, dat, dat, ik, dat vind ik allemaal prima. Maar je kunt je daar echt zo los van maken door gewoon uh, drie tellen erover na te denken. Ja, dat. Uh... Ja. Dus, ja, goed, een en, voorbeeld zou en, ook wel helpen, denk ik. En, en, dat, is niet en dat is dus uh, wat er niet is gebeurd. En door niemand niet, zeg maar. Ja. Hè? Dus ook door de omgeving niet. Misschien is het al wel een keer gezegd of weet ik veel wat. Maar de, de, dat, uh, de, we begonnen uh, deze, dit bericht met van... Nou, de politie heeft wat uh, steken laten vallen. Alleen mee te maken met dat die mevrouw heeft gebeld. Maar uh, ja, weet je, ik kan me er dus ook iets bij voorstellen. De politie er dus niks mee doet omdat het altijd een fucking gezeik is. En waarschijnlijk... ja, het aparte is ook dat hij dus een wapen had aangeschaft, begreep ik net, van Johan. Ja, uh, Ken kennelijk uh, ja, reageren ze daar ook niet op. Van, nou uh, oké, okay. is er vrij wapenbezit in Nederland tegenwoordig? Of, uh... Nee, maar dat heeft er ook mee te maken. Met dat in heel veel vechtscheidingen, weet ik veel wat. Dan wordt zo'n man ook van alles en nog wat beschuldigd. Ik weet nog van, uh, ik geloof dat die man René Gené heette. Dat was een agent op uh, de Schelling, geloof ik. En uh, hij werd door zijn ex-vrouw beschuldigd van ontucht. En, het, het, en die man die was dus echt uh, hoofd van de politie op de Schelling of zo. Kan ook Tessel zijn geweest. En die man die werd dus door een arrestatieteam van bed gelicht. pas later kwam: uh, de aap uit de mouw, snap je? Dat bedoel, dat speelt er ook bij. Dus ja, eigenlijk speelt het drama zich dus al veel eerder af. Namelijk bij gewoon, gewoon een slechte partnerkeuze. En... Ons slechte persoonlijkheid. Mm -hmm. Die vrouw die heeft dus niet zo goed voor zichzelf gezorgd. Ja, goed joh. Ja, nou ja, ik uh, neem aan wel dat we aan het einde van dit bericht zijn. Nou, of... gewoon ja. door blijven neuken. Ja, ja. Oké. Okay. <laughs> <laughs> nee, goed. Uh, ja, dan gaan we even naar het volgende bericht toe. Iets met porno, uh, geloof ik. Uh, ik denk dat Henk <laughs> daar <er> wel van <laughs> Nou <van>, uh, <laughs> <van>, uh, <laughs> <laughs> <laughs> ja, Er was een politicus in uh, Amerika in dit oh, geval. het preuts Amerika. En die... Die postte abu per abuis een screenshot van zijn laptop of Facebook, maar hij was even vergeten dat al zijn geopende, geopende tabbladen daar ook bij stonden. Oké. Okay. <laughs> en dan bleek dat hij uh, Laila Rivera Tide Booty en iPhone Sexy Amateur. Uh, <laughs> Opa opstaan. Oh jee. Ja, verder, wel, de vindt het hartstikke prima, jongen, dat hij dat doet. Maar, uh... maar. ze zijn een beetje slecht met ideeën, lijkt het niet. Uh... Ja. ja, ja. Die politici, hè? Dat kan hij gewoon niet voor uh, een andere computer kijken? Ik vind het toch een beetje armoedig. <laughs> ja. Die daar zijn werk per se voor ons moet toch wel ergens in een. Uh... Kostenpostje wegschuiven aan een extra computer. Krijgen die politici niet gewoon van die uh, uh, uh, tablets en zo waarop ze gewoon porno kunnen kijken? Dat doen hm. ze toch daarom? Nou, ik heb nog nooit een politici gezien die maar één desktopcomputertje had waarmee die screenshots zat te maken. Nee, daarom... Hillary Clinton die gebruikte ook altijd twee uh, e-mail. Twee ja, e Eén uh, om haar uh, porno te doen en de rest. <laughs> Ja, verder kunnen we natuurlijk weer helemaal niks met uw bericht, maar het is wel even leuk van tussendoor. Ik durf te weten dat Henk er nog een onderbuikgevoel bij heeft. Nou ja, weet je, het, uh, het serves hem altijd eruit, weet je wel. Uh, vooral uh, als het zo'n uh, preux iemand is, die, die vallen uh, meestal als eerste door de mand uit, dat soort shit. Yeah. Dus, uh, kijk, wat mooie uh, mooi is dan, en het in het verkiezingssysteem, weet je, dan hoeft de tegenpartij dus niet meer te zoeken naar... Uh, naar het vals, uh, weet je, gewoon uh, met modder. Dat je met modder kan gooien. Want, uh, maar ja, aan de andere kant. Dit kan hem ook weer stemmen opleveren. Dus uh, ja. Maar goed, ik ben dan verder ook geen politicoloog. Uh, welke partij was die, uh, Peter? Staat er nog uh, bij? Kijk, de congreskandidaat staat er welke van het is. Oh, Republikein. Ah, Mike uh, Webb. Oké, okay, even googlen of het een, uh, ook nog uit de hele uh, de Jezushoek is. De Bijbelbelt. Ja, hij uh, postte inderdaad een, een psalm 100 vers 5 hey. daarbij. <laughs> Ja. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. Ja, heeft, uh, ja, we kunnen wel vaststellen dat hij uh, een groot liefhebber van de schepping is. <laughs> ja. Nou, ja. ja, dus, nou ja, weet je, dan surft Sim, zeker right, hè. <laughs> ja, maar ja, in lezen is het in de, natuurlijk ook gezeik uh, over niks. hè? Ja, en dan gaat de media hier ook mee aan de haal en dat soort shit. Ja. Die cultuur kan wel echt wel gestolen worden. Ja. Ja, aan de andere kant roept zo'n gast het natuurlijk ook gewoon zelf op, omdat hij zich zo in mijn privéleven zit te bemoeien. Ja, ja, ja. En ja, de grap is dan altijd dat, dat dit soort gasten echt gewoon lekker door de man vallen. En, uh, ja, daar het, hebben ja, we ook weer over gehad. Het is van de Verenigde Staten. grootste producent van porno. En dan is zo'n taboe op. Mm. Ja, het is ook wel interessant dat het meestal de ontzettende Bible-thumping. Uh, gezin is de hoeksteen van de samenleving. politici zijn die betrapt worden op uh, dit soort nou, dingen. Ik denk dat ik extra, die worden ook extra in de gaten gehouden. Als jij een, uh, een democraat bent die het allemaal best vindt en uh, homo uh, oké. Okay, ja, daar ga je niet achteraan zitten. Met, met, met je vergrootglas, weet je wel. En andersom is het ook zo: dat meestal socialisten die. die uh ja, die vallen voor hun, uh, om hun pot in, in hun vingers in de algemeen belangpot te steken. Ja, zeg maar. ja, ja. Dit is, uh, een pevenaar die van de krant uh, steelt bijvoorbeeld. Dat, ja. dat is, uh, <laughs> en, en toch hebben wij als libertariërs een vrij positief mensbeeld. Hè? Uh. <laughs> ja, ik denk alleen dat de politici, gewoon, net als dominees, altijd projecteren. Dus als ze staan te preken tegen iets, dan zeggen ze eigenlijk ik zit zo in elkaar. Ja. Ja, het klopt ook. Maar dat komt ook omdat ze voornamelijk zeggen wat een ander moet doen. Ja. En bedoel, dat is natuurlijk ook gewoon de grap hierbij. Je moet gewoon eerst je eigen porno uh, goed uh, in de hand houden. <laughs> dan kun je pas iets over een ander zeggen. Ja. Ja. Ja, word er wordt natuurlijk ook over de pauze gezegd: van uh, jongen, waarom houdt die man zich zo bezig met hoe we neuken en met wie? Terwijl uh, zelf uh, laat hij het gewoon. Nou, dat weet je niet. Dus het was laatst een onderzoek geweest van een uh, porno-website. En daar bleek uit dat, dat, <laughs> dat ja, <laughs> de Vaticaanse IP-adressen... Die, uh, <laughs> <ja, laughs> die waren er ook. <laughs> Ook de pauze was natuurlijk, ook laatst met Donald Trump, zei hij van... Uh, nou, mensen die zich achter muren willen verschuilen en in plaats van bruggen willen bouwen... Die hebben geen plaats in het Koninkrijk Gods of zoiets. Uh, het Vaticaan heeft alleen maar muren om zich heen. Ik gelijk gezegd, ja, dit is het Vaticaan. Wol, wol, wol. Je zag zo'n enorme berg muren om het Vaticaan heen staan. Het is, op alle gebieden zijn ze, denk ik, aan het projecteren. Uh, uh, uh. Ja. Ze hebben gewoon heel weinig zelfkennis, uh. die mensen. Maar uh, je had nog oh. een bericht, hè? Ja, over de accounts. Ja, ja, hier zitten de of... dat was het, ja, ja. ja. Tel maar, uh. Er is natuurlijk een heleboel misgegaan met de accountants. Want die blijken gewoon mensen geholpen hebben om hun geld te verbergen voor de fiscus. Dus al die constructies zijn die de accountants opzetten. Die, wat onlangs, daar, daardoor zijn ze erg in opspraak gekomen. Ja. En nu nou gaan ze dat oplossen door een beroepseed te doen. En als, als ik dat woord hoor, dat, dat mensen een beroepseed moeten afleggen. Dan weet, ik, dan weet je eigenlijk al dat er wat fout zit. Dat het een monopolie is en dat ze. Gewoon geneigd zijn, dat er een heleboel slechte dingen gebeurd zijn in het verleden. En dat dat niet door klanten rechtgezet kon worden, omdat de klanten er niet onderuit konden. En dan gaan ze dat met een eetpro-rechterij. Zo hebben de bankiers eet gehad, nou nou de accountants eet. In één keer zijn het heilige mensen of zo, weet je wel. Ja. Nou, terwijl je natuurlijk het best gemotiveerd bent door weglopende klanten bij een slechte dienstverlening en niet door een eet. Ja. Maar dat is eh. Uh, ja, het is eigenlijk een idee om je onderdaan en de klant stil te krijgen. Maar van, nou ja, Misschien gaat dit het dan uh, oplossen. Dan, uh, eigenlijk weten ze het waarschijnlijk ook wel beter. Ja, maar wat is dan die magische formule die in die aids zit? Dat mensen in één keer helemaal veranderen. Dat die ene account in één keer totaal andere mensen is geworden. Ja, ze zeggen dan aan plan publiek voor iedereen zeggen ze dat ze het altijd netjes zouden gedragen. en <tossimus> Ze houden... De beroepseid stelt onder meer dat de accountant zich houdt aan de beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Oh ja. Nou ja. Als je dat eenmaal in het openbaar gezegd hebt, dan kan je natuurlijk er dus geen weg meer terug. Een soort van wedergeboorte, weet je wel. Dat je dan poef, ja. dan daalt de geest op je en dan huppakee. Ja. Misschien was het ook gewoon een soort uh, een, een, een, een, een slachtigheid. Er ging gewoon iemand ging een nieuwe regel invoeren en die kwam in een kamer. En er lagen al die stapels papier met al die regels die al waren bedacht om het goed te krijgen. Ja. En toen dachten ze van ja, dit, dit het werkt kennelijk niet. Die, die kwam terug naar die uh, vergadering waar die mensen zitten te vergaderen om het goed te krijgen. En die zei, kijk deze hele pak papier. En die legde zo'n hele dikke stapel papier op tafel. Dit zijn alle regels die je hebben bedacht om te zorgen dat het goed gaat. En het gaat nog steeds fout. Nou, dan gaan we een versje opzeggen. En als we allemaal een versje <lacht> hebben gezegd, met z'n allen, dan is het voorbij. Oké. Okay. Ik heb ook nog een... Uh, wat je ook zou kunnen doen is, uh, je neemt van iedereen hele compromitterende lelijke naakfoto's. En die stop je dan in een kluis. En dan als ze zich misdragen, dan worden die openbaar gemaakt. Nee, maar dat, dat soort effectieve <laughs> dingen, dat doen ze, <laughs> ze link Om zeg oh. maar echt belangrijke zaken vast te leggen. Ja, ja. Zaken zoals publiek geld. Dat gaat altijd een beetje lafhartig met. Uh... Soft uh, halve maatregelen. Maar ik was natuurlijk ook gewoon bij de hele bullshit wat uh, accountancy is. En uh, het kan natuurlijk ook zijn dat ik uh, nu uh, mensen die echt in accountancy geloven, uh, tot tranen toe uh, zet. Maar kijk, het is natuurlijk zo: iemand kijkt uh, naar een aantal getallen en zet er dan een handtekening in. En uh, zeg maar, dat is dan een bepaald soort accountancy. En um, die, die meestal hè, voor ons financieel systeem het uh, belangrijkste is. Maar als je dan gewoon kijkt naar de afgelopen 20 jaar, dan heeft gewoon elke grote accountancy gewoon. Um, die is er aan onder doorgegaan. Die hebben gewoon allemaal schandalen uh, gehad. Uh, KPMG bij uh, Ahold, uh, Arthur Anderson bij uh, uh, Enron. En, en, waar, en waar liep het trouwens gewoon elke keer op uh, stuk gewoon dat uh, voor een deel dus gewoon marktwerking binnen de accountancy kantoren met, uh, van, het zijn soms hele grote accountants uh, opdrachten en uh, als je dat niet tekent nou, dan gaan we gewoon een contract aan met uh, de andere accountantskantoor in en, uh, en zo werd het ook gewoon gespeeld. En nou ja, dan moet je dus uh, als accountant behoorlijk sterk in je schoenen staan. Dat je je klant uh, niet uh, maar verliest. Maar het is ook niet de klant eigenlijk, want wie heeft er behoefte aan een accountant rapport? Dat is niet de, het bedrijf zelf. En, en als het bedrijf we... zelf de opdrachtgever is, dan gaat er iets fout. En dat is net als met die rating agencies. Ik begreep eh, tot mijn grote schrik dat de rating agencies, die, die hadden niet als klant beleggings- en pensioenfondsen, die wilden weten of hoe iets gereed was, maar die hadden als opdrachtgever het fonds dat ze moesten raten. Ja, en dan krijg je natuurlijk allemaal plussen eruit en geweldig en uh, <coughs> dat is allemaal, uh, allemaal oké. Okay. En, en toch uh, noemen die accountants uh, ja, gewoon hun klant echt zo hun klant. Dus, ja. En, en, uh, ja, en ja, en daar... ja, de overheid noemt de belastingbetaler ook hun klant. Uh. Ja, ja, ja, ja, tuurlijk. <laughs> Dus Beetje ja, daar ja. ging het dus ook uh, mis. En, en, en dat is nog vaker dan zeg maar, dat zo'n uh, accountant een uh, trofievrouw heeft. En, uh, en uh, daar uh, de hypotheek voor moet betalen. Uh, nee, het gaat al zeg maar, gewoon om fout bij je hele een hele ambitie van... Uh, ik wil bij zijn accountantskantoor uh, werken. En dat weet ik gewoon... door gewoon hoe studenten al... zeg maar... Uh, uh, hun kansen en bedreigingen... van het accountancywezen... aan mij proberen uit te leggen. Namelijk dat het uh, behoorlijk... Uh, competitief is. Ook uh, ten opzichte... van je collega's. En uh, ja, dat is toch... Uh, de cultuur waar uh, controle... dus uh, niet het best... gedijt En... Uiteindelijk, ik bedoel, dit is het allemaal uit hetzelfde studentenleven. En de, daar liepen ze, liepen gewoon als studenten al rond in jassen van KPMG, weet je. Wel. <lacht> Dat ging gewoon echt gewoon te goedkoop uit ook. En, ehm, en, en eh, Juist, verteerd, dit like. soort types, juist dit soort types, er waren er twee van geweest, die, die gingen met het geld van de vereniging vandoor. Mm. Zeg maar. Maar denkt, en die ICT bedrijven die zijn bijvoorbeeld, die moeten ook heel competitief zijn of een mobiele telefoonproducenten. Maar die zijn competitief naar de klant. Dus ze moeten ze goede producten voor de klant maken. En dan werkt het wel goed. Maar... uiteindelijk is hier de eindklant, dus de overheid natuurlijk, die de regels, bepaalde regels heeft samengesteld. Ja. Ja, en die, daar zijn ze competitief naartoe. Dus... ja, en ja, en wat uh, hè, en wat uh, controleren ze en voor wie? Nou ja, het is dus niet alleen voor de overheid. Hè? Het is ook voor aandeelhouders en uh, dat soort. Uh... Ja en dat soort uh, verenigingen. ja en en uh, ja het is toch uh, het spel uh, der belangen. Hè? Ja, uiteindelijk is het allemaal een cultuurprobleem natuurlijk. Hè? Ook op die bedrijven zelf. Gewoon dat je gewoon, eh, dat, dat zeg maar het hele management gebeuren, al, al, dat is dan al, zeg maar, al ziek. Hè? Dus dat die gewoon met bonussen. Eh, want het gaat, uiteindelijk gaat het allemaal over wegmoffelen. Hè? Dus eh, nou ja, wat er ook bij Ahold is gebeurd, gewoon winsten boeken en dat soort dingen. Ja. Nou, vooral om, om uh, mooie getallen in het rapport te krijgen, denk ik. Ja, of er nou winsten dus, geboekt worden of niet, dat maakt dan niet zo veel uit. Ja, ja, maar uh, soms is zelfs het omgekeerde waar. Hè? Dus, en, um, ja, weet je, het is... Um, Kijk, je kan zeggen van zo'n zo eet is eigenlijk alleen goed voor bewustwording, maar eigenlijk ben je dan al te laat. Hè? Dus eigenlijk moet dat gevoel van die verantwoordelijkheid dus al veel eerder gekweekt moeten worden. En dan zou je al onder de studenten moeten scheiden, maar dan zou er bijna niemand overblijven die die accountancy gaat uitvoeren. En ik denk dat het een bepaald soort mensen aantrekt ook. En mensen ruiken van wat voor soort, uh, ja, wat er van je verwacht wordt in een bepaalde. En als er ergens van verwacht wordt dat je heel veel liegt, zoals bij, bijvoorbeeld bij politicus ook, dan trekt dat natuurlijk hele foute mensen aan. En ik denk niet dat je, dat je politici ook dan bijvoorbeeld beter zou kunnen selecteren aan de poort of in studenten, of net zoals je dat met accountants denk ik niet kan doen omdat het gewoon, het is eigenlijk een fout gedefinieerd beroep. En dat trekt dan hele grote kwakzalvers aan, zeg maar. ja. nou, misschien, misschien, misschien zouden ze eigenlijk zo'n uh, beweging bij de accountants moeten beginnen. Net als dat je die ook bij het Amerikaanse leger hebt. Hè? Heb hebben zo'n beweging die heet Oathkeepers. En dat zijn dan Amerikaanse soldaten die zeggen van ja, maar wij hebben ooit een eet afgelegd. Dat we alleen maar de wapens te hand nemen nee. voor verdediging van het land niet. Voor een oorlog in Irak. Weet je wel. En ja, ze hebben bij de account ook een heel e kunnen doen. We hebben ooit een eet afgelegd. Dat we eigenlijk... Uh, wat, wat was die eet ook alweer, hè? Dat we verantwoord... Uh, Integriteit en... Ja, uh, uh, verantwoord met uh, cijfertjes goochelen, zeg maar. <laughs> verantwoord Nou ja. <laughs> ja, het is... <laughs> Ja, dat verantwoorden met cijfertjes schogelijk. ik bedoel, weet je, dat is dan nog uh, tot daar en toe, maar het is uh, vaak ook gewoon het handtekeningen onder, ja weet je, onder, het is gewoon een integriteitskwestie en in wezen zou je dat niet eens uit moeten leggen, ja? en, en, toch, en, en toch is er schijnbaar iets waardoor het wel moet, en Ah, volgens mij zijn we al ver voorbij dat dat, dat accountants in het accountancywereld het ethisch besef uh, hoogtijd viert. Dat heeft gewoon te maken met hoe ver de managementlaag van de werkvloer uh, afstaat. En waarschijnlijk als je managementlaag meer zou straffen voor dit soort uh, uitwassen, dat er dan ook... Uh, meer prikkels binnen de organisatie wordt uh, afgedemd. persoonlijk denk ik eigenlijk dat het eigenlijk niet had gehoefd als de hele maatschappij uh, de structuur zoals die in elkaar zit niet ontwricht zou zijn, doordat dat je een overheid hebt die de, zich ja, in de, de economie ja. loopt uh, te bemoeien, weet je wel. Dat gewoon het Keynesianisme, dat er, daar, dat er gewoon uit uitwas daarvan is. Van de overheid die dan uh, allemaal regels vastlegt, uh, noem maar op. Waar de hele boel uit uh, verband is. Het is dus niet alleen de overheid. Het zijn ook aandeelhouders. En je zou zeggen Aandeelhouders zijn natuurlijk geïnteresseerd in goede cijfers. In transparant te kijken op ja. hoe de boeken eruit zien. En als ze dat niet zijn. Dan zijn ze gewoon heel snel aandeelhouder af. En ja, ik denk wat, wat er gebeurt. Is dat die kant die is heel erg verzwakt. Dus als jij incompetent bent op in, in de financiële markt. En je bent een bankier die alles maar gelooft. En uh, Griekse obligaties koopt, ja, dan is het, het is niet zozeer van heb je goed de prospectus gelezen? Nee, het is heb je goede politieke connecties om je bail te geven als het misgaat. Ja, maar wat jullie ook ja, hebben met aandeelhouders, is dat je een gro groep aandeelhouders hebt die gaan van hype naar hype. Nou, die, die zien de bubbels al van tevoren aankomen, nog voordat Ben Benenki ze ziet. Ja, maar die hypes die zijn natuurlijk alleen maar omdat er een hoop geldcreatie ja, ja. is en dat geld plotst alle kant op. Ja. Er was uh, een paar jaar geleden was er ook heel veel reclame voor uh, beleggingsfondsen van uh, detailhandel. Dus dat uh, bijvoorbeeld uh, Blokker of V&D of andere bedrijven die <laughs> huren dan een bedrijfspand. En dat werd dan echt gepresenteerd als zo'n uh, zo zware, betrouwbare investeringsmogelijkheid. Dus dan kon je daar je geld in stoppen en dan ging je dus geld verdienen, omdat die bedrijven nog eindeloos lang, jaarlijks, uh, elk jaar die dat, dat pand weer blijven huren. Nou, dat is ook wel mooi. Toen ik weet uh, ik, ik word altijd griegelig krieg, als er uh, reclame wordt gemaakt voor beleggingsproducten. Dan ben ik altijd van mening dat je zo snel mogelijk moet uitstappen. Ja, dat is wel. <laughs> ik vond wel... Ja, als iets heel erg gehypt wordt, dan is het meestal wel een uh, puntje dat uh, het einde geld. van het genot is. Yeah. De laatste centen stromen er dan in. Hein? Maar ik vond het wel heel verpand dat dat toen uh, zo werd gepresenteerd. Dat uh, investeren in die uh, Dus jouw blokker en V&D. Ja. Nu oh, al ja, twee in de problemen zitten of iets zijn. Yeah. Ja, maar ja, in wezen heb je daarmee ook... Het dus ligt er even een, twee namen het, uit, maar er werd een reeds namen ik gemaakt. was net een Sint begonnen, oh, zeg. <laughs> Oké, okay, ga hier gang. Dus in wezen zeg maar, heb je daar dus ook de oplossing voor wat het probleem uh, accountancy is. En dat is, nou, men is bang voor een piramidespel. Wat kun je daartegen doen? Gewoon accepteren. Dat de, hele, dat de hele economie eigenlijk een vorm van piramidespel py is. is als je geworden, dat, als... ja, geworden. Ja, dat is Ja als... geworden, dat is vol van Keynesianisme. Ja, nee, ook zeg maar hoe de aandelenmarkt werkt en investeringen en dat soort dingen. Het werkt alleen maar aan het begin. Dus je, het hangt dus alleen maar van jouw oh. goede timing af of je wel of niet verdient. Dus, nou, als... dat zou ik willen zeggen. He? Nee, maar het is misgegaan met de aandelenmarkt toen de, toen, toen de Federal Reserve begon. Toen, is de, toen heb je echt die hypes gekregen. Ja, Die had je natuurlijk vroeger ook, maar toen waren het sporadisch. Maar je zag dat in de 19e eeuw was de economie heel geleidelijk en dan zat er gewoon een mooi zaagtom-modelletje in. En... Ja, ook die teupelbollen, die kan je herleiden op uh, kredietcreatie. Ja, ja, klopt. Ja. Ja, dus, nou ja, ja. ja nou, <laughs> ja, kijk, het is natuurlijk ook zo. Uh, mensen beginnen niet zomaar, kunnen niet zomaar miljoenen naar tulpenbollen smijten als die miljoenen niet ergens gecreëerd zijn. Ja. En natuurlijk niet, maar dat gaat allemaal hand in hand natuurlijk. Dat gaat allemaal hand in hand. Mm -hmm. Het is niet zo eh, kassaal verband of zo. Het gaat gewoon samen op. Nou, je kunt zeggen als je een hoop geldcreatie hebt of kredietcreatie, dan ontstaat er ergens een bubbel. Maar waar die ontstaat, dat hangt van de markt af. De markt die stuurt het geld op een bepaalde kant op en dat is heel moeilijk te controleren. Het, er is toch om de tien, twintig jaar gewoon een bubbel altijd geweest? Nou, niet altijd. In 19e eeuw had je dat niet. Dus met, uh, met toen, toen, um, ja, het begon Hallo. eigenlijk een beetje toen de zilverstandaard de de afgeschaft werd en daarna had je nog alleen de goudstandaard. Dat het ook langzaam losgelaten. Toen is de Federal Reserve gewoon uh, lekker geld gaan bijprinten en zo. En toen, toen begonnen de beubels pas echt. En toen, toen in één keer zeiden ze, oh shit. Uh, Beurscrash. oh, nou moet het gaan controleren, nou ja, nu krijg je dus uh, ja, om de zoveel tijd een, een flinke bubbel, een bubbel hier, dan weer dus, daar, weet je wel. Als je ook kijkt naar de Dow Jones Index in goudstukken uitgedrukt, ja. dan zie je ook dat het steeds instabieler wordt, die oscillaties worden steeds groter, ja. enorme ups en downs in, ja. en dit is weer het gebruikelijke verhaal van de... Het ironische is natuurlijk dat de Federal Reserve in het leven werd geroepen met als belangrijk argument stabiliteit verzorgen op de financiële markt. Ja, en zorgen dat er als er een bankrun is, moesten ze zorgen dat er genoeg papiergeld was. Ja, wat, toen was er een bankrun. Oh, sorry jongens. Ja, uh, we zijn er even niet. <laughs> Zodat er een, een bankfiets uh, ging. Ja, het is gewoon met de overheid gebeurd, altijd precies het tegenovergestelde. Ja. Als, zij, als je ze vraagt migranten tegen te houden, dan krijg je meer migranten. Als je vraagt om ze stabiliteit te geven op de financiële markt, dan krijg je meer instabiliteit. Want hoe meer instabiliteit er is, hoe meer hun macht vergroot wordt. En hoe meer ze kunnen zeggen van ja, we hebben meer macht nodig. Meer geld en meer budget om het uh, probleem te lijf te gaan. Ja, in wezen is het dan ook een soort piramide. Ja, ja, ja, daarom staat er ook een piramide op het dollarbiljet. Hè? Precies. Om <laughs> even uit te leggen wat het is. Nou, ja. ga uh, Alleen gaat dit dus echt over de meest fundamentele piramide, gewoon de machtspiramide. Uh. Ja, dus als niet. je gewoon uh, dat geld uh, kan drukken en er weer uit kan halen, ja, dat is wel fenest voor uh, de economie. Ja. Je hebt voorkennis ook. hè. Je weet ah. wanneer de bubbels uh, omhoog gaan en weer zo omlaag gaan. Ja. Je hebt ook zelf controle. Als je ze ja. uitspatten, dan zien ze nu weer niet aankomen. Ja, dat moet je natuurlijk altijd zeggen als centrale bankdirecteur. Dan denk ik uh, ga is niet gewoest natuurlijk. Nee, maar goed, uh, laten we even naar het volgende bericht gaan. Uh, we gaan even naar T-Mobile. Die, die zeggen, ja, die, die zeggen een zinnetje, dat zijn wij het wel mee eens, hè? Uh, Nederland beperkt zichzelf met te strenge regels. Al dus de... Kijk, Mark Klein van T-Mobile Nederland. Ja, dat is heel typerend, hè? Yeah. En, uh, ja. groot gelijk hebben ze natuurlijk. Uh, het is uh, sinds het vrijgeven van de, van, van de telecomsector. Het was eerst niet vrij, hè? Eerst had je alleen maar de PTT wat nu de KPN uh, is. Nou, de telefoon uh, met de draaischijf? Ja, ja. en op ene moment kreeg je de vrije telecomsector. Maar ja, hoe vrij was vrij? Je kreeg een, uh, een, een opta en de opta is inmiddels omge opgegaan in de NMA. Maar er zijn natuurlijk uh, heel wat hoofdstukken regelgeving geschreven mm -hmm. uh, waardoor, uh, ja, waardoor onder andere uh, T-Mobile nog niet echt voor de grond, uh, van de grond komt. Hè? Nee. Het grote T-Mobile bedrijf Dreigt zelfs helemaal weg uh, te gaan uit Nederland. Mm, yeah. nou, dat is, uh, ja, dat is wel. Uh, dat, dat, dat, dat is. Uh, ja, pijnlijk, denk ja. ik. Hè? Ze hebben inmiddels zoveel regelgeving dat ze binnenkort een eet moeten afleggen. Nou, zeer, zeer waarschijnlijk uh, zal dat. Uh, ik, ik sluit niet uit dat, dat, uh, dat het een onderdeel, uh, een onderdeel gaat uh, worden. Maar wat, uh, ja, wat grappig is, is dat opnieuw hè, dat, uh, de nep-liberalen van de, van, de, van de VVD er weer een dikje van mee krijgen. Uh, want die zegt bijvoorbeeld, hè, Mark Klein van Timo wat zegt in het, uh, in het NRC... Minister Kamp loopt op de zaken vooruit en is conservatiever dan de rest van Europa. Dit maakt Nederland een buitenbeentje. Mm -hmm. Nederland beperkt zichzelf. Uh, we hebben de meeste smartphones. Iedereen gebruikt hier sociale media en clouddiensten. En toch is de mobiele dataconsumptie hier niet erg hoog vergeleken met Finland of Zweden. Uh, dus je ziet inderdaad dat Nederland alweer op achterstand begint uh, te raken, ondanks... De voorsprong die het had doordat er, uh, ja, doordat er redelijk wat netwerken... Ik kan me nog herinneren dat dat mobiele. Ik had vroeger onbeperkt data gebruik. En in één keer uh, kon dat niet, hè? omdat uh, ik geloof KPN en nog wel een andere. die liepen te mekkeren van. Ja, en nou belt niemand meer elkaar, omdat iedereen via Skype of WhatsApp aan het bellen is. En toen kwam, uh, ja, toen kwam dus het beperkt, uh, het, uh, beperkt dataverkeer in. Uh, dat werd toen geïntroduceerd. Weet, kunnen jullie het nog herinneren? Ja, je had ooit van die flatfee abonnementen inderdaad. Ja, en in één keer mocht dat niet meer of zo of kon dat niet meer. Nee, ik weet dat KPN die had natuurlijk uh, een probleem met buiten de belbundel bellen hè? en uh, via data dat... Ik uh, weet niet wat daar precies voor regelt. Ja, mijn mens in één keer gigabytes aan data en mijn smsde elkaar niet meer en belde elkaar niet meer, want alles ging via de Skype app. Ja, maar ik kan me voorstellen dat dat ook wel een probleem is voor het netwerk. Zoveel capaciteit heeft het mobiele netwerk niet. En als je natuurlijk mensen hebt die hele dingen, grote downloads gaan zitten doen via mobiel, dan moet je daar wel een, een prijskaartje aan hangen. Ja, ja, ja. Maar ik denk wat deze misschien, meneer misschien ook bedoelt. Ik, hoor, ik weet niet of jullie die documentaire hebben gezien, Brexit the Movie. Nee. Maar er wordt de EU ook... Er worden een aantal dingen naar voren gehaald, van hoeveel wetten er zijn. zeg maar, 2000 wetten die alleen over melk gaan. Of, of die, die <laughs> over melk gaan. En, en 500 wetten over handdoeken of zo. En allemaal dat soort aantallen over inderdaad, dingen als handdoeken, of broodroosters of ah, ko ko ko koelkasten. Er zijn honderden wetten eet. over tijd voor een melk eet ja. Ja, die wetten ja. zijn niet te veel wetten er moet een eet komen voor melk jullie ja. nee, je, je zat in een verhaal zodat we even ontsporen nee, nee maar je kunt, je kunt een aantal dingen die ze dan van plan uh, zijn hè. dan dus sluiten ze deeltjes met uh, met, uh, met Spotify of met uh, HBO en dan, uh, ja, dan zeggen ze dat is prijsdiscriminatie en dat mag niet. En uh, netneutraliteit, dat, dat, dat, dat zijn dan de dingen die uh, die, die, die telecom aanbieders allemaal om, om de oren worden gestrooid. Dus dat ze in principe helemaal niet kunnen innoveren, dat ze niks mogen. Dat ze steeds uh, nou ja, worden, worden geremd in hun ontwikkeling, waardoor, uh, ja, wa, wa, wa, waardoor die sector eigenlijk ook... Enorm geconsolideerd is hier in Nederland. Hè? Als je ziet bijvoorbeeld naar nou, wat, wat, wat, wat met de providers van vast internet zijn, is gebeurd. Nou, je had eerst heel veel verschillende internetproviders en op ene moment kwam KPN en die at ze allemaal op. Dus het werd allemaal KPN, KPN, KPN. Ja. <laughs> Nou, dat, zie je op de, dat, dat gaat op de mobiele markt natuurlijk ook gebeuren. Voor, voor, voor geen enkel bedrijf is het meer interessant, dus straks zul je zien dat die allemaal samenklonteren en dat je ook nog een paar uh, mobiele aanbieders overhoudt. Dus, het is veel makkelijker de overheid te controleren, een paar aanbieders. Dus daarom geven ze ook altijd zoveel regelgeving. En ik denk bij de mobiele wereld ook waarom ze een beperkt aantal licenties verkopen. Ze verkopen, ja, ze creëren marktschaarsen door maar te zeggen: ja, er zoveel frequentiebanden worden er geveild En dan moet daar enorm op geboden worden. En uh, ja, de, de overheid is natuurlijk automatisch eigendom van alle radiospectrum. Uh, dat, is, uh, dat lijkt me logisch. En uh, ja, dat ze daar gelijk geld uit mogen trekken. Maar ja, als je dan maar een paar, paar licenties hebt, dan krijg je niet een enorme prijsconcurrentie. En als je nog een hele hoop regelgeving hebt over dataretentie en afluisteren en dat soort dingen, dan. Ja, dan zullen er alleen een paar hele grote, die zullen aan al die regels weten te voldoen. En ja, dan is het ook heel makkelijk te controleren voor de overheid. Dan hoeven ze maar drie keer een lunch te hebben en uh, dan hebben ze de hele markt uh, duidelijk gemaakt wat ze willen. Mm -hmm. Ja, helder. Ja. Ja, goed Joanne, dan gaan we even naar het volgende bericht. Het gaat over uh, zelf online medicijnen bestellen is gevaarlijk. En dat komt van het uh, ministerie van Volksgezondheid en Sport. Ja, het VWS. Nou, eigenlijk kun je er heel weinig over zeggen, hè. Maar uh, hebben jullie wel eens een uh, aspirintje online besteld? Ja, ik, nee, nee. Ik heb ze wel uit Frankrijk meegenomen. Want die zijn... Uh, daar word je higher van dan uh, de Nederlandse aspirintjes. Maar. <laughs> maar dat is eng, toch? Ja, ja, ja. Dat kan echt niet hoor. Bloed link. Voor hetzelfde. Dan we je extra oh, Oké. Okay. Nou ja, in ieder geval online bestellen. Eh, uiteindelijk, ja, wat heb je nodig om, uh, om, om nog enige concurrentie te hebben op. Hè, laten we wel uh, eerlijk daarover zijn. Op dat eigen risico na nou, is, is uh, de zorg toch iets wat door de overheid wordt be betaald. En om de zorg goedkoper te maken is ja, meer concurrentie ook op het gebied van medicijnen nodig. Dus of jij nu de medicijnen uit de lokale apotheek haalt of uh, online bij een hele grote club uit, uh, uit Frankrijk, ja, dat zou eigenlijk niet moeten uitmaken. En toch zie je weer dat, uh, ja, dat de overheid strijdt voor hogere prijzen. Uh -huh. En dat vind, ik, uh, ja, dat vind ik wel grappig van, uh, van dit ministerie. Okay. Het ministerie is dus totaal niet bezig. He, terwijl de zorg is volgens mij een van de grote kosten op de, op, op de balans van de, van de, van de overheid. Grote gedrag of niet? Ja, zo ongeveer wel. En uh, ondanks dat zijn ze nog niet van plan om, uh, nou ja, om, om, om, om mensen uh, de vrij te geven om, uh, om, om hun medicijnen onvergoed uit Spanje of Frankrijk uit, of, of uit Amerika te halen. Nee, maar zorg, dat zit ook het beens dichtgetimmerd. Dat is elk jaar weer zo'n gegarandeerde grote miljardenpot. Er zijn heel veel rekeningen die zijn al ingevuld... ...voordat het geld ook nog maar is geïnt bij de belastingbetaler... ...zijn de rekeningnummers alweer klaargezet waar dat opgestort moet worden. Dat is een big business. Ik denk, ik moet, daar moet je ook niet aankomen. Als je aan gezondheid komt, dan speel je met je leven, om het zo maar te zeggen... <laughs> het is heel belangrijk dat dat, uh, ja, dat dat geld naar de juiste mensen toe gaat. Ja, nou ja, dat is denk ik ook de voornaamste reden waarom dat ze die online apotheken, dat ze die allemaal willen afsnijden. Ja. Want ja. dat is geld wat wegvloeit naar iemand anders. Blijf af, dat is ons geld. Ja, ja, ja precies. Ja. Ik denk in een de libertarische samenleving zou je het eerder andersom krijgen. En ik denk eerder dat het daar gaat om het voorkomen van de ziekte dan dat je... Ziekte worden dat is net als met de politie, hè? Politie lost misdaad achteraf op. Dus de misdaad is al gebeurd. Maar de politie gaat het oplossen. Die zal nooit proberen te voorkomen, want dan schieten ze zich in hun eigen been. Dan hebben ze geen werk meer. Hetzelfde met gezondheid. De gezondheidszorg, ja, die, die vindt het prima dat mensen ziek worden. Dan hebben ze we weer werk. En dan kunnen alle medicijnen voorgeschreven worden. Er is een hele industrie achter, de farmaceutische industrie. Ze verdienen er allemaal aan. Is zijn niet, echt niet de beste om te voorkomen dat mensen ziek worden? Nee, precies. <laughs> Wat hebben we nog meer? Onderwijs. onderwijs, ja. Ze willen echt niet proberen hun best te doen... ...om te zorgen dat mensen slimmer worden. <laughs> dat is de voornaamste opdracht... ...om ze dom te houden, maar nog net voldoende... ...om productief te zijn. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, dat is Josh Carlin, geloof ik. Die dat zei. Ja. Obedience, working slaves. Volkshuisvesting heb je ook nog. Ja, ja, ja, Henk, heb jij er onderbuikgevoel bij? Ja, als ze aan mijn... Viagra komen, zeg maar... ...dan zwaait er wat. Ja, waarschijnlijk komen dan de witte malletjes ik krijg dan allerlei uh, weet je dat verdovende um, downers en dan heb ik s ochtends weer peppers nodig nee dat klinkt veel gezonder maar Henk ik vind wel dat jouw Viagra dat het op doktersvoorschrift moet hoor eerst maar langs de huisarts je bedoelt voor mijn rug <lacht> Een verlengstuk van je rug. Ja. <laughs> nou jongens, we ja, gaan nog even snel naar de, de volgende berichten. Ik, ik heb nog even een berichtje, we gaan zo meteen nog even naar de Caribbean toe, uh, zie ik. En we hebben nog wat over de Libertarian Party. Uh, even kijken hoor, uh, hier een berichtje over het kabinet. Uh, komt met hogere bijstand op de BAS-eilanden tegen armoede. Uh, die hebben ze toch eerst, de, hebben ze de belasting toch geïntroduceerd sinds kort. <laughs> ja, dat, dat, gaat, dat gaat heel moeilijk daar altijd. De Boner, de Saba en de sinds uitstatisch. Maar wat ik mooi vond aan het bericht is altijd dat uh, het kabinet komt met hogere bijstand voor, tegen de armoede. Maar er wordt nooit gezegd waar dat geld wordt weggehaald. Dat is die belasting die je net hebt moeten betalen, oh. jongen. Dus het wordt ergens, wordt de er armoede gecreëerd. De, uh. Daar zou de LP een hele grote kans maken. Is er al een LP-afdeling daar? Ja, ik weet het niet. Maar het ging mij even eigenlijk om de berichtgeving: dat, ja, je, er wordt wel, die we daar zeggen ook wel eens van. Ja, je kan natuurlijk zeggen de overheid heeft een ziekenhuis gefinancierd en dan kan je camera's en televisieploegen en nieuwsverslaggevers kan je erbij halen en die kan je allemaal wijzen op, nou dit ziekenhuis staat er dankzij de overheid, zonder overheid had dit er niet gestaan. Maar je moet kijken, dat geld dat is ergens weggehaald en hoe had dat anders besteed geworden? En misschien was er anders wel een brug van gebouwd. Maar het is heel moeilijk om die brug die niet gebouwd is onder de aandacht te brengen. Want je kan niet bij een rivier gaan staan en zeggen kijk hier is die brug nou niet. Die nee. mensen eigenlijk zouden hebben willen gehad hebben eh, over deze rivier. Maar omdat er ergens anders een ziekenhuis is. De de mensen vragen van had je dan liever die bruggen willen of liever het ziekenhuis? Ja, dat... Misschien kun je allemaal lege portemonneeën laten zien. Zo van... Je had anders geld ingezeten waarvan ik eten of andere dingen had kunnen kopen, maar dat kan ik nu niet. Ja, maar het is natuurlijk dat de, als je op de vrijwillige keuzes van wat mensen met hun geld afgaat, dan krijg je dat wat ze het liefst willen hebben uiteindelijk. Ja. En Als je het met dwang doet, dan krijg je iets anders. En dan kan je wel heel zeggen: van nou, kijk eens hoe trots, hoe mooi dat ze nou wat anders hebben. Maar yeah, er zijn opportunity costs, zoals dat heet. Ergens anders uh, verdwijnt er iets. En dat wordt nooit door de media in beeld gebracht. Die zeggen alleen maar: uh, hier is iets moois gedaan door de ja. overheid. Ja, wat je beter kan zeggen is: van oké, okay, die mensen die willen misschien dat ziekenhuis wel hebben. Maar als je had gezegd: van als jullie maar hadden gekraut, vindt dan hadden jullie dat ziekenhuis en nog een hele hoop geld in je portemonnee gehouden. Nu heb je dat ziekenhuis. Plus een hele hoop ambtenaren erbij die uh, hebben gefinancierd, die, van die pot, uit die pot ook hebben gegeten. Ja, het had ook nog gekund dat ze het ziekenhuis zelfs het ziekenhuis hadden gewild, maar het is meestal zo dat dwang wordt toegepast om iets te financieren omdat de onderdaan iets anders wil dan de bovendaan. <lacht> bovendaan. <lacht> bovendaan, inderdaad. Ik ben niet, ik ben niet zomaar een daan, <lacht> ik ben bovendaan. <lacht> uh, uh. Ja, maar meestal het bedrag, bedoelt, als die mensen met elkaar een ziekenhuis zouden vinden, had hij misschien een ton gekost. Nu kost hij vijf ton. Ja, natuurlijk. Omdat het door de overheid is neergezet, weet je wel. Dus die prijzen worden altijd hoger, omdat ja, die aannemer die gaat hele leuke rekeningen voorschrijven. Past de salamitactiek nog even toe? Je zegt eigenlijk dat die Eekhornbrug die in Den Haag gebouwd is, dat die misschien ook wel... Vrijwillig tot stand was gekomen via crowdfunding, maar dan minder had gekost. Ja, nou, die was dan helemaal niet gekomen <laughs> daar. <hè? laughs> er was ook een, uh, in Leeuwarden was er een overleg over een, dus uh, zeg maar een, een, een plek. En er is wel een overbrugging, maar die brug kan niet open. En um, nou, daar wordt dan over gesproken, heel ingewikkeld, van daar moet iets mee gebeuren. En uh, toen heb ik wel eens geopperd van, hè, want er zijn heel veel betrokken uh, partijen zoals horeca en uh, andere ondernemers. en zo. Er zijn heel veel partijen die hebben een, een belang bij de, die brug. En of je wel of niet open kan, en hoeveel het gaat kosten. En uh, ja, de overheid, de gemeente dan in dit geval, die kan alleen maar praten in termen van um, we gaan het, um, we gaan het uh, zeg maar uh, zoveel, hoeveel geld ze ervoor vrij gaan maken. En uh, waar dan, hoe is dat dan weer kunnen verantwoorden? Want al het geld was al op en uh, er waren al heel veel andere dure dingen gedaan. En dan uh, moesten we weer worden ge ingezet worden op dingen die al waren, uh, of het geld dat nog moet binnenkomen en zo. En toen zei ik ook: van, Waarom kunnen jullie niet gewoon zeggen: Van uh, wij, uh, wij geven zeg maar toestemming dat de brug uh, wordt gemaakt, dat die open kan. En uh, als dat wel gebeurt, dan gebeurt het wel. En als het niet gebeurt, gebeurt het niet. Maar als er dus een partij is die dat voor elkaar kan krijgen... dan is de vergunning er al. Dan, dan hoef je helemaal niks. Dan hoef je helemaal geen geld vrij te maken. En als er mensen zijn die er belang bij hebben... die dat willen organiseren, dan kunnen ze dat doen. Maar dat, dat kon niet. Dus uh, ze konden alleen maar denken in termen van... De, zoveel geld gaan we ervoor neerleggen. Snap je? Ja, ja, ja. En dat is, uh, ja, dat is een beetje hoe overheid werkt. Ze kunnen niet om met het... Uh, met een situatie dat je, ja, dat je het niet gaat betalen zelf, zeg maar. Ze moeten het en zelf bepalen. Ze moeten uh, moet allemaal vinger in de pap hebben waar en hoe en wat. En dat is, uh, dat is uiteindelijk heel kostbaar voor ons allemaal. Ik denk voor hun en, is dat misschien ook wel een beetje het verdienmodel, hè? Ja, ze is ongetwijfeld... Uh, uh, ...veel belangen uh, een rol spelen. Ja, uh, CDA heeft natuurlijk allemaal familiebedrijven die er dan moeten verdienen. Uh, dat is bij ons dan uh, PvdA in uh, Deelwarden. Ja. En, maar dat is wel heel jammer, want... Uh, ...zoals Achmea, dat is dan uh, dat is een uh, oorspronkelijk uh, Fries bedrijf geloof ik. Uit uh, Achlem toch. Maar ja, dat doet er ook niet toe, maar er waren een aantal partijen die best wel geld in wouden stoppen. En uh, ja, wat je dan krijgt is dat de overheid gaat doen. En er werd meteen over hele hoge bedragen gesproken. En ik had ook wel gezien dat er ook wel private... Waren en die hadden zeg maar, compleet passende oplossingen voor lagere bedragen dan uh, de overheid zeg maar, als deelbedrag wou toeleggen op een plan dat zij wouden doorvoeren. Dus het moest zeg maar 3 miljoen kosten met 1,5 miljoen van de gemeente. Maar zeg maar een privaat project van 1,2 miljoen mocht niet. <lacht> <lacht> dat, uh, hetzelfde verhaal dat is als met de, de betere, betere lijn. lijn weet je wel? Ik bedoel dat de Duitsers die hadden nog uh, gezegd van nah, we willen helemaal geen betere lijn. En wij willen uit eigen zak, dit was het Duits bedrijf in het Roergebied, die zeiden: wij ja? willen uit ja, ja, ja. eigen zak willen we de Rijn gaan uitdiepen, weet je wel. Zodat de, want ja. die wilden liever scheepvaart hebben. Toen zei de CDA was toen aan de macht. Die zei: Nee, nee, nee, dat worden dan. Dan gaan we de scheepvaart op de, op de Rijn belasten. En de, die oh, beterlijn ja. moesten komen. dat had allemaal te maken met die bruggen. Want ja, je weet, ja. Ruud Lubbers, de familie, zat in, in de bruggenbouw. Hè? En de rest van de beterlijn gaat allemaal onder de grond. Hè? Ja. Alleen als er rivieren overgaan, dan moet er een brug. Dus ja, dat, zo gaan die dingen. Ja, logisch. Ja. Nee, maar dat is het ook zo dat. in uh, wat primitievere bananenrepublieken, waar dan uh, democratie ontstaat. Uh, ja, dan zie je vaak dat families, uh, de helft gaat in de politiek en de andere helft gaat in de bouwwereld. Ja. En dat is in Leeuwarden ook. Er is ook uh, ja, ik, ik, ik, ik heb ook niet de tijd om dat uit te zoeken, maar we hebben hier in Leeuwarden ook een gigantische... Uh, elk jaar moeten weer hele grote bouwprojecten worden gedaan. En ik ben wel eens vaak naar die gemeenteraadszittingen geweest. Maar de meest zinnige taal die eruit komt is van ja, als we dit geld nu niet aan dit bouwproject besteden, dan komt het te vervallen. Ja, dus dan is ja, het, ze dus kunnen of... Ja, dus vijf miljoen aan het bouwproject besteden... of anders kunnen ze die vijf miljoen niet besteden. Ja, heb jij hier nog een roep ja. van geef dan terug aan de, van degene van wie het afgepakt is. Uh. Zo, en dat, maar dat is dan ook het argument. Ja. Dat is zeg maar de onderbouwing waarom het moet. Dus er was uh, ook, er moest er zeg maar een straat, die moest uh, een jaar open... en alle bedrijven en alle mensen die er woonden... die kon dan een jaar niet fatsoenlijk bij hun deur komen. Maar als die straat niet open werd gebroken voor die nieuwe buslijn... Ja, dan werd dat geld kwam anders te vallen dan kon de het niet besteden aan hun gewenste bouwbedrijf. Uh, <laughs> dat, dat laatste dat heb ik zelf even toegevoegd, omdat ik vermoed dat dat zo zit. Er, ja. gewoon, er zijn gewoon al rekeningen waar dat geld op gewenst is en ze moeten het alleen op een bepaalde manier er doorheen krijgen dat dat gaat gebeuren. Uh, uh, uh. En het wordt dan allemaal later allemaal verrekend met uh, of uh, tegelijkertijd met allerlei cadeautjes. Ja, dan zijn ze natuurlijk ja. al heel streng tijdens het uh, bewind op het cadeautjes, maar het is wel zo dat je daarna dan een functie krijgt in de uh, raad van bestuur van uh, nou, zo'n zo bouwbedrijf. Ja, of een donatie in de partijkas, dat kan ook nog hè? Ja. ja, of je mag een speech houden en dan wordt dat heel dik betaald, die speech. Ja, uh... ja. dat soort geintjes allemaal ja. Ja, nee, dan gaan we, uh, we, we zaten al op de Caribische eilanden, ik heb hier namelijk nog één berichtje ook uit uh, het zonnige uh, Caribische deel van uh, ja. Het Koninkrijk, ja. Kijk, Curaçao. Uh, de pers op Curaçao omgekocht staat hier. Oh, <laughs> ik denk Peter, jij kan hierop losgaan. Wat is een bericht van Jurrien? Nou ja, de, in Curaçao komen weer verkiezingen, hè? Oh joh. Ja, ja, dat, uh, ja dan is het wel handig om uh, een beetje invloed te kopen. Ja. Gebeurt hier in Nederland trouwens ook. Hier zijn twee... Uh, twee uh, Radiocenters zijn aan een, aan een Oostenrijkse christendemocraat gekocht. Ja, <laughs> ja nou, ik bedoel, als ik naar een QFM luister, wordt alleen maar reclame gemaakt voor de democraten in Amerika. Zonder dat ik überhaupt daar kan stemmen. Dus ik weet niet eens wat het er nut ervan is. Maar dan kan je al een voorproefje ervaren van hoe het zo meteen in 2017 uh, zal zijn. Mm -hmm. Aftel. Ja, nou ja, de pers is dus uh, ongekocht. dat zegt het uh, onafhankelijke statenlid uh, over, uh, ja, en, en dan, heeft het, uh, dan heeft het te maken met uh, een uh, UNESCO-onderzoek naar uh, de, de, de wantoestanden in op Curaçao. En dat, uh, ja, dat wordt natuurlijk door de pers uh, lekker verzwegen. Mm -hmm. <laughs> en... Uh, ja, het blijkt gewoon dat, dat, dat er heel veel kruisbestuiving uh, is natuurlijk ook daar tussen uh, politiek en media. Mm -hmm. Die uh, in elkaar, uh, ja, dat die eigenlijk in elkaars eigendom zijn. Nou, een beetje zoiets als de NOS of zo. Ja, ja. ja. Of de Volkskrant die dan uh, parochieblad is van de PvdA of de, de, Ja, maar dat is toch niks nieuws? Nee, het is niks nieuws, maar het staat hier wel uh, heel letterlijk. Ja. Dus het is, uh, het, het, uh, het is ook maar een korte artikeltje. Uh, maar uh, je, je, je weet... ja, nee, ik zo, ja iedereen weet dat Fox News van de Republikeinen is, is, de CNN van de Democraten. Ik bedoel, ja, is is er gewoon een statenlid die uh, statenlid werd in één keer wakker in de dacht, Hey shit het <laughs> zijn allemaal parochieblaadjes <laughs> hij had waarschijnlijk te weinig geld ja, hij, heeft, hij heeft zelf geen krantje in zijn Ja, ik vraag me altijd af hoe dit gaat of dit nou zo echt expliciet gaat ik denk meer dat, dat het een beetje ja, verholen gaat net als bijvoorbeeld die, die regula regulators van de financiële markten die, die werden ook geloof ik niet direct omgekocht om uh, alles maar te rubberstempen en goed te vinden maar het was meer dat van als je daar een carrière had gedaan en je was een beetje vriendelijk geweest naar die hedge funds, dan, ja, dan was het heel aannemelijk dat als je eens wat rond ging kijken op de arbeidsmarkt, dat je daar dan een buitengewoon een goede baan kon krijgen, zeg maar. En, en dat is, het is niet expliciet omkopen, maar het is meer, ja, het, is meer, het gaat een beetje onderhuids volgens mij. Is niet zo dat er echt enveloppen met geld worden overhandigd om te... Nou, dan moet je dit zeggen. Lijkt mij ja. Nou, het gebeurt wel vrij letterlijk, zeker in de Europese Unie. Je hebt uh, recent uh, dat uh, twee radiostations met etenfrequenties... die zijn beide aan uh, door, uh, uh, door John de Mol aan uh, Karl van Habsburg uh, verkocht. Yeah, yeah, yeah. En dat, dat is gewoon een van de... Van, van de van dezelfde, dezelfde partijen als waar van Johannes uh, Haan van uh, is. En Johannes Haan, dat is de minister van Uitbreiding van de Europese Unie. Die is ook van de EVP. Dus ja, dan krijg je inderdaad... Uh, nou, krijg je toch wel een vrij directe correlatie tussen die twee. Hmm, leg even uit die koude van Habsburg is. Volgens mij is het van een adellijke familie of zo? Om de achternaam te zien? Hmm. Ja, dat lijkt me wel. Uh, hij wordt ook uh, de aartsbisschop van, uh, van Oostenrijk genoemd. Oké, okay, maar von is uh, een adellijke de... titel in, uh, in ja. Oostenrijk, ja. Hè? Als je dat, de von, toevoeging van Habsburg hebt, hè? Hmm. Ja, ja. Zeker, zeker. Het is uh, wel uh, nou, voormalig uh, van, van, van die koninklijke familie. Uh, daar, is, daar is het wel een, uh, wel een telg van. Maar in Nederland bezit hij gewoon, uh, bezit hij gewoon uh, media, uh -huh. waaronder, uh, waaronder radiosenders. Ja, en het is een, het is een Europeaan. Hè? Dus uh, we gaan dat, uh, dat uh, alle mensen werden broeder, dat gaan we nog menigmaal horen, denk ik. Weet ik eigenlijk wel. Zeker. Ja, ja. ja, hij komt inderdaad, ik lees eigenlijk van het Habsburghuis, daar komt hij vandaan. En hmm. uh, zijn, hij heeft een, zijn moeder was prinses Regina of uh, Saxe Meningen. <laughs> ja, en er zit ook nog een barones uh, erbij. Dus ja, het is inderdaad een uh, adellijk uh, mannetje. Ja. ja, maar ik bedoel, ik vind, ik vind het niet erg als iemand uh, die, die, die invloed heeft. Maar ik bedoel, het is... Uh... Nou, het, het, het, het is een onderdeel van een bredere indoctrinatiecampagne. Je bedoelt dus zeggen: iedereen probeert uh, iedereen te indrukken. Ja, het is een beetje monocultuur, net zoals die, uh, die gewassen waar we het over hadden in het begin. Het is alleen nog even wachten op het virus, dat uh, die hele zaak infecteert en dan uh, razen ze allemaal uh, de foute kant op. Ja. Ja, ze, ze zijn al, het is natuurlijk wel fout, maar. Mm -hmm. Ja, het is natuurlijk ook bekend bij Duitse een aantal Duitse journalisten hebben toegegeven dat ze door de CIA gewoon gefund werden om verhalen te schrijven. Maar dat ging dan ook geloof ik van. Net zoals die doktoren door de farmaceuten worden omgekocht. Van nou, kom eens naar een, een reisje en dan krijg je een medaille voor een prijs, voor welke journalist dat je bent. En en uh, ja, die dokters die krijgen dan een cursus op een of ander Caribisch eiland. En, ja, het is, het is, eh, het gaat denk ik voornamelijk, dat is de grootste kracht. Je geeft mensen gewoon meer geld dan ze verdienen en dan beginnen ze vanzelf. Ze zien, ze zien dat op de markt hun alternatieven niet geweldig zijn en dat ze moeten blijven zitten waar ze zitten en dat ze hun broodheer naar de mond moeten spreken en dat het allemaal goed blijft gaan. Ja. En die hele pijplijn vanaf de opleidingen van de journalistiek, die richt zich daar natuurlijk op, want ja, een opleiding wil natuurlijk Mensen afleveren die een baan kunnen vinden. en die goed gedijen en succesvol zijn. Dus ja, dan, uh, je, je levert wat de markt vraagt. en de markt vraagt jaarknikkers en. Uh, en hele likkers. Dus ja, dat lever je dan af. Ja, erg, klopt. Maar dit, het, het, om het niet te negatief te maken. er zitten natuurlijk wel op het internet. zitten wel een heleboel. Uh, ja, alternatieve nieuwsforcers die, ja, die, die dat gat in de markt proberen op te vullen. Want de mensen worden er ook langzaam wel een beetje ziek van. van dat ge, ik ken ook al heel veel mensen die niet meer naar het nieuws willen kijken en de krant niet meer kunnen openslaan en zo. Ja. Dus daar, daar wordt wel, wel aan gewerkt. En die worden natuurlijk allemaal weggezegd als, uh, als conspiratiegekkies en, en domme bloggers en zo. Maar ja, er zitten toch een aantal amateurs bij die heel goed werk afleveren. Ja, dat zeker, ja. Je hebt ook de dingen zoals VICE of uh, Bureau of investigative, investigative Journalism en zo. Dat soort dingetjes. Ja, het hele je had vroeger voor onderzoeksjournalistiek. Die gingen ergens helemaal ingraven. En dan na een hele lange tijd kwamen ze met een heel goed verhaal uit. En dan werd er een schandaal onthuld of zo. Maar dat heb je bijna niet meer. De kosten moeten ook heel erg omlaag zijn. Al die, al die dingen zijn eigenlijk gratis. Die dingen online. En dan... Uh, ja, dan moet je gewoon alleen maar kopij overzetten die aangeleverd wordt door lobbyisten en politici. Nou, uh, oh, die modelletje van dat soort bureaus is natuurlijk wel dat als iemand dat artikel over wil nemen, dan moet je natuurlijk uh, betalen voor degene die er zelf naartoe surft, die hoeft niet te betalen. Maar um, hoe dat... Uh... Ik als je even direct van uh, over over de verderfelijkheid van gloeilampen krijgt en dat is door Philips gesponsord te krijgen en dat denk ik gratis aangeleverd, want je ziet het op een heleboel van die media tegelijk verschijnen, hè? het komt gewoon allemaal, pff, allemaal in beeld, ook zo'n berichtje van België profiteert meer van TTIP dan Nederland en dat daar zie je opeens boem, boem, boem, boem, boem, dat komt gewoon op, op al die dingetjes terecht, dat, dat schieten ze er gewoon uit uh. Ja, uh, yeah. en daar ja, hebben ze weer wat kopij, en daar hoeven ze niks voor te doen. Kunnen alle journalisten ontslaan, fotografen niet nodig, uh, plaatje erbij, klaar het, Kees. Ja, nou, nadeel is dan wel dat niemand meer die krant wil lezen. Mensen willen wel natuurlijk betalen voor een krant die een beetje diepgravend onderzoek doet. Dus uh, ja. Uh, kranten, dat verdwijnt, denk ik wel. Yeah. Maar uh, ja, de andere nieuwsoutlet wordt niet beter. Nieuws via online, wat nu uh, wat het gaat worden waarschijnlijk. Mm -hmm. Dat is normaal, dat je gewoon nu... Ik denk dat uh, de krant in de zin van een papierkrant, ik weet niet of je dat zo bedoelde, maar dat is iets dat, uh, dat bestaat op een gegeven moment niet meer. Ja, die, die sterft mee met de babyboom-generatie. Dus, uh... ja. Maar ook ja, die andere ja, die hebben ook hetzelfde. Die hebben ook niet de inkomsten om een, uh, uh, een hele onafhankelijke uh, onderzoeksjournalistiek in stand te houden. En uh, ja, dus zelfs als je het zou willen, ja, want uh, ik denk dat we er uh, ook met, wel over eens zijn dat het doel van een uh, nieuwsagentie een is gewoon uh, geld via advertenties. Dat uh, is de core business, maar ja, sommige zijn natuurlijk iets puurder dan anderen. Hè? Daar zitten ook weer gradaties in. Nee. Maar dat er uh, ja, met het teloorgaan van hele grote... Hey, ik zeg niet dat hele grote uh, partijen dat geld gebruikten om uh, goed journalistiek werk te leveren. Maar ja, het verdwijnt wel. En als je straks jouw nieuwsbericht bestaat uit uh, zeg maar één eigenaar en één iemand die uh, uit het Engels vertaalt uh, wat het nieuws is en dat online plaatst en er komen per klik een paar cent binnen, ik noem even wat. Ja dan, deze mensen gaan niet, uh, die gaan niet het journalistieke uh, werk doen wat wij uh, hopen. Ik nee, nee, nee. zag het ook met tv vroeger, had je natuurlijk die televisie zond, dan kreeg je de eerste commerciële en die gingen heel vaak gingen ze, uh, series overnemen. Ja, je kon gewoon heel goedkoop series kopen en dat, dat ja. draaide gewoon de hele tijd door. Nog even een overzicht de presentatrice ook van. Dat had je eigenlijk ook niet meer nodig. En ja, ja. bij die radiostations heb je gewoon een, een, een jukebox die eigenlijk staat te spelen de hele tijd. Ja. Nou, het is natuurlijk allemaal veel goedkoper. En ja, de echte, echte onderzoeksjournalist daar. Daar is denk ik geen geld voor. Tenzij je naar ja, of betaalde media gaat of naar hele fanatieke bloggers. Mm -hmm. ja. nou, er, zijn, er zijn wel mensen die, willen, die dat soort dingen wel lezen hoor. Ik bedoel, je hebt natuurlijk een, een intellectuele laag mensen die best wel bereid is. Te ...betalen voor een goed verhaal, weet je wel. Ja. ja. De kwestie is vaak meer van, uh, je moet gewoon zorgen dat je dat aanbiedt. Ja, dan willen mensen er altijd wel voor te betalen. Ja, maar het lijkt vaak dat dat uh, ja, dingetjes als nu.nl, dat dat ook nieuws is, zeg maar. Dat je als je dat leest, ja, het is gratis. En uh, ik ben toch ook bij dan, dan weet ik toch ook dat Max Verstappen uh, een Grand Prix gewonnen heeft. Uh. Ja, maar goed, die hou je alleen maar op de hoogte van de shit die er gebeurt, weet je wel. Dan hoef je ja. vaak alleen maar de kop te lezen en dan weet je al wat er gebeurd is. Ja. Maar goed, wij lezen er ook uit voor nu hoor. <laughs> alleen dit was geen nieuw.nl-bericht, maar uh, er zit ook wel eens ons uh, assortiment. Dus ja. ja. Nou, ik vind, ik vind het citeergehalte van deze uitzending best nog wel laag. Het is vaak de interpretatie van nieuws. Ja, dat uh, wil, dat wil, ja. Ja. ja. ja. Maar ik vind dat ook heel belangrijk, als je, als je kijkt naar welke mechanismes bij het nieuws spelen. En daarom kijk ik eigenlijk naar nu.nl als er dingetjes staan van, uh, ja wat zei je, van de België profiteert meer van TTP dan Nederland, ja de inhoud van het bericht is absoluut onbelangrijk. Maar de, de vorm waarin het gegoten wordt, zeg maar hoe de sublieme messaging gaat, ja. Ja, daarmee hou je eigenlijk de zaak. Uh, probeer je de zaak onderuit te halen en de luisteraar daar harder voor dit soort propaganda trucjes ja, ja. en ja, de, dat, dat echt goed nieuws gaan lezen, dat is over de volgende stap. En ja, ja. je moet eerst weten dat je rotzooi zit te eten zeg maar, dat je, dat je, dat je junkfood consumeert en dan pas kan je, denk ik, ga je op zoek naar wat anders. Ja. Ja, nou, misschien kunnen we er nog wel eens een keertje over, over gaan doorbomen. Van hoe zou je wel een goede journalistiek kunnen bedrijven en daar ook nog winst mee maken, weet je wel. Ja, zou je ook, ja, daar ben ik persoonlijk wel een beetje benieuwd naar. Dus, uh, want dan kunnen we het dan natuurlijk ook zelf gaan toepassen. Maar uh, we gaan even naar het volgende bericht toe en dan ben ik wel benieuwd wat jij uh, uit, die, uh, uit de kop van het artikel haalt. Ja, Turkije die uh, trekt zijn uh, ambassadeur terug naar, het, uh, naar de executie in Bangladesh van uh, de zogenaamde war criminal en Nazami. Ja, ik vind het uh, wel een grappig bericht. Nou ah, ja, er is iemand geëxecuteerd, is niet grappig hè? Maar de, de, nee. de vraag was wat voor uh, propaganda haalt uh, Peter uit deze de titel oh, ik? Dit bericht, ja. Ja, ik, uh, ik heb hier nog niks, uh, nog niks bij. Maar, uh, laat eerst Juriel maar even kijken en dan ga ik er eens over nadenken. Oké, okay, Juryan. Hadden we het vorige week over? Ja, nou ja, kijk, laat dat laat, laat, laat even uh, iets voorop stellen. Uh, recent hebben te terroristen, die hebben ook wat mensen uh, in Bangladesh opgeruimd. En er waren wat uh, atheïstische bloggers die waren om het leven gekomen. En ik geloof nog een. Uh, een, een, uh, een de, de, de uitgever van de lokale gay krant Op dat moment waren de waren de, de, de, de media uit Nederland en de media uit, uh, uit de VS en uh, die waren heel erg verontwaardigd. Nou, en nu krijg je dus dat uh, Bangladesh wat, uh, wat, wat doet, hè? dus dat hij uh, nou ja, zo'n uh, zo uh, radicale islamitische partijman, uh, uh, dat hij... Uh, nou ja, dat, dat, dat, dat, die, dat die als het ware wordt, uh, wordt, uh, om, het, om het leven wordt uh, gebracht. Ja, maar even, even, even om een duidelijk beeld te schetsen. De, de heersende partij in, uh, in Bangladesh is zeg maar de PVDA, de Arbeiderspartij. Maar dan de, de, de Bengaalse versie ervan. Mm -hmm. En die, die doodt iemand van de islamitische oppositie. Ja. ja dus eigenlijk alsof de PVDA iemand van Denk uh, om het leven brengt of zo. Daar komt het een beetje. Of de voorzitter, het, is, het zou Jasper de groot, bij wijze van spreken, zijn. Een oppositiepartij. Ja. <laughs> ja. Stel je <laughs> voor, Jasper de Groot wordt opgehangen. <laughs> ja, ja. Nou, alleen hij is, Jasper de Groot is natuurlijk niet gewelddadig. Dit gaat om een. Uh, nou, moet even, even. Dit is natuurlijk de, de, deze partij, deze man roept wel op tot geweld. Dat zal Jasper natuurlijk nooit doen als libertariër. Um, Laten we even een gewelddadig partijtje noemen. Een partijtje die oproept tot geweld. Cvd. Hans van Balen die uh, oorlog wil. Dus uh, laten we zeggen, de PvdA die hangt uh, Hans van Balen op. Ja. Ja, ja, omdat hij uh, oproept tot geweld. Ja, goed, ja. Ze roepen allemaal op tot geweld. Dat is een beetje een probleem, natuurlijk. Het is helemaal raar als je zegt: wij roepen iemand roet op tot uh, uh, geweld. Dus wij gebruiken geweld tegen hem. Wij gaan hem ophangen. Ja, natuurlijk. Ja, het is best wel extreem. Maar ik denk de hetzelfde in Bangladesh had dat ook gedaan met, diegene, met de directeur van de fabriek die toen ingestort was, waar wij allemaal mensen omkwamen. Ja, er zijn een aantal mensen dood en dan ga je ook nog de directeur doodmaken. Ja, zoiets, ja. <laughs> dus ja, is, ja, maar we leggen, leggen even uit, uh, Jérin, hoe zit de cultuur daar? Uh? Nou, ze hebben net een nieuwe gevangenis geopend. Ik vraag me altijd af of er ook geld van de EU in is geïnvesteerd. Uh, <laughs> dus ze plaatsen. zijn er heel, heel trots op, ja. want uh, in het achterste deel van die gevangenis zit, uh, is, is, is, uh, zijn de executie, executieruimtes... Daar kunnen twee uh, mensen gelijktijdig worden opgehangen. Oké. Okay. Dus zijn tweeën. Uh, de, de, de bul is altijd een medegevangene. Ja. Dus uh, je hebt, je hebt niet, uh, niet iemand die die functie heeft. Maar ze zeggen altijd tegen de, tegen de medegevangene, Nou jij mag het krukje onder de strop uh, wegschoppen. Bangladesh heeft wel een uh, vo voorsprong op de VS. In de VS heb je natuurlijk dat ze niet van dat... Uh, van dat spul kunnen krijgen meer van uh, Pfizer. Die wil het niet meer leveren. En ik heb in Wild West films gezien en daar werden er gewoon de tien tegelijk op gangen. En uh, Lincoln, die heeft gewoon de grootste massa expeditie ja. gedaan. Ja. Ja. Allemaal in de Ja, 36 tegelijk geloof ik. Oh, ja. Nou ja, Het, het, het, het is natuurlijk het is wel, het is wel typerend. Het is, het is natuurlijk een beetje selectief dat, dat nu het, iemand van er, Erdogan zijn partijtje is. Hè? Want daar komt het wel een beetje op neer. Erdogan is ook een, uh, een, een uh, wat uh, islamitische extremist natuurlijk in een hoop opzichten, mm -hmm. uh, dat, dat hij nu in één keer gaat piepen, want ja, er wordt wel vaker iemand opgehangen, ook in, uh, in, in, uh, in Bangladesh, ik mm -hmm. wil zeggen, hij maakte zich geen zorgen toen er homo's onthoogd werden in saudi arabië Toen heeft hij geen ambassadeur teruggetrokken. Nee, ja, ja. nee, nee. hij is wel een beetje selectief daarin. En, en, en dus het, het, het vertelt niet alleen iets over, over Bangladesh natuurlijk, dat hij... Uh, nou, dat dat hij uh, wat ze noemen oorlogsmisdadigers ophangt. Maar het zegt ook heel veel over, uh, over Erdogan. Hoe die, uh, ja, hoe, hoe, hoe die denkt. En Erdogan is toch, hè, daar, daar hebben Over, over Bangladesh hebben we niet zoveel, uh, niet, niet, niet, niet zoveel uh, te zeggen. Um, maar ja, Erdogan natuurlijk wel, omdat hij recent natuurlijk miljarden dood, gedoneerd heeft gekregen vanuit de EU. Uh, voor, dat, uh, ja, ...voor dat vluchtelingenprogramma wat hij uh, zo uh, goed uitvoert tussen <lacht> <lacht> <lacht> Ik hoop dat hij meer over ons te zeggen heeft dan andersom Ik begreep dat in Duitsland die dichter die een gedicht had gemaakt over Erdogan... ...dat nou uh, spreekverbod heeft gekregen. Je mag dat gedicht niet herhalen. <lacht> ja, Waar wie de de baas is. je een paar regeltjes en dan uh, noem je het een ander gedicht. Yeah. A deadly joke. <shaan> Ik heb het trouwens over die, die massa-executie waar er 150 mensen die opgehangen werden. Mm. Maar ja, je had, had, had trouwens verschillende massa-executies -execu uh, door Lincoln, dus je kan ook nog kiezen trouwens. Hij heeft inderdaad een keertje 39 indianen tegelijk opgehangen. Dus, uh, ja, een uh, maar, ja, maar ook nog een andere massa-executie waarbij nog meer indianen... Dus als je op massa-execution -mas Lincoln uh, googelt, dan vind je heel wat. Die man, die hing er nogal aardig wat op. Ja, wat ik nog als... Eh, ik zit een beetje naar de berichten kijken... wat er, wat er nog voor proberen aan zit. Want je kan zeggen, ja... wat zegt het over Bangladesh? Wat zegt het over Turkije? Het zegt misschien meer over, over Erdogan... dan over Bangladesh. Ik vraag me altijd, wat zegt het over onze nieuwsmedia? Dat het, dat het op deze manier gepresenteerd wordt. Dat vind ik altijd uh, wel interessant. En het doet een beetje denken aan... Laatst was er in Venezuela Ik van die berichten dat daar kat en honden gegeten werden en er zijn enorme opstanden zijn er geweest en de supermarkt werd bestormd om, wat, om mensen die voedsel wilden hebben, maar natuurlijk met die hyperinflatie is er helemaal niks meer te, te betalen voor ze. En alles wordt genationaliseerd, en, of is al genationaliseerd. En dan, dan is de berichtgeving in de Nederlandse media, is niet socialisme faalt weer eens een keer, nee die is dan, Maduro roept noodtoestand uit. En dan heb ik eigenlijk, dat, dat is eigenlijk een heel zwakke vorm van kritiek. Het is alleen maar het is een feitje natuurlijk, het is correct. Maar het geeft eigenlijk uh, niet de wanhopigheid van de situatie aan. Het, het, het, eh, het verbloemt eigenlijk meer dan het onthult. En dat heb ik hier ook een beetje bij. Er wordt alleen gezegd dat Turkije trekt een ambassadeur terug. Maar eigenlijk is het een heleboel wat het niet zegt, uh, zo'n titel. Ja. Net, net zoiets als ja, de noodtoestand wordt uitgeroepen, maar niet, uh, ja, eigenlijk moet ik het zeggen. Ja, Turkije is, uh, is een grote bende, maar ik heb het idee dat dat nog niet gezegd kan worden, omdat het nog niet helemaal duidelijk is of we die straks als EU-lid mogen we wel komen. Hij, maar, hij wordt niet hard aangepakt, vind ik, Erdogan. Nee, ja. dat komt een beetje omdat de EU hem nodig heeft. Ja. En de nieuwsmedia voegen zich daarna. Die... Ja, ja dus ik denk dat nieuwsme nieuwsmedia is een beetje verdeeld erover. Je hebt één deel van de nieuwsmedia die, die gaat lekker mee in het bestje van uh, Erdogan. En je hebt eentje die, die uh, inderdaad uh, de kant van de EU kiest. Dat idee heb ik een beetje, maar... Ja, er, er zit wat onzekerheid in inderdaad. Van, uh, ze weten nog niet welke kant uh, het opgaat en voor wie ze moeten... Waar ze hun... hun uh... ...geld op in moeten zetten. Dat gevoel krijg ik ook. Ik weet niet of, of, of, of gevoel gesproken... ...heeft Henk er nog een onderbuikgevoel bij? Ik denk dat Bangladesh hele hoge ogen gaat gooien... ...als het uh, Olympische Spelen wil gaan houden. <lacht> oh, lekker het Bij het Eurovisie Songfestival ook, denk ik. Ja, uh, omdat... Uh, nou, weet je... Het is, uh, nou, het is natuurlijk allemaal een kriekje van uh, Oekraïne, Turkije, weet ik veel, Brazilië. En uh, nou ja, nu, nu wordt er onthoofd en uh, het zijn allemaal mensenrechten schendingen. Nou, dat klinkt volgens mij als een prima bodem om daar uh, Olympische Spelen te gaan houden. Dus <lacht> <lacht> uh. uh, onze verslaggevers doen daar vrolijk verslag van. van uh, nou, we zijn nu in Bangladesh en... Uh, voor de Olympische Spelen worden nu een jaar lang uh, niemand onthoofd. Want uh, vorig jaar is er twee keer uh, zoveel uh, twee keer uh, meer onthoofd. En, uh, maar het is nu een groot sportfeest. En, uh, nou, en dan gaan we nu naar het uh, hardlopen. Zeg maar dat idee. Ja. Ja. Niet naar een nieuw onderdeel in de Olympische Spelen onthoofden. <lacht> Even ophangen. Wie <Ja. lacht> ja, dus, uh, kan de meeste krukjes zonder die golg, uh, Hoog, op galg. <lacht> <Ja. lacht> De stakes wat opvoeren bij de Olympische Spelen. Ja, mensen splitsen. Dit ja. was in de film ja. Idiocracy. <laughs> <laughs> Ik denk dat we nou wel een heel klein bruggetje kunnen maken naar de Libertarian Debate in uh, Las Vegas. Nou, ga je uh, stal maar door naar Libertarian Debate. Ja, het ja, ja, Libertarisch Debat in uh, Las Vegas. Het ja, moet nog uitgezonden worden, maar het is wel opgenomen. Ik zag al uh, Herm Kokers op zijn tijdlijn, stond hij allemaal uh, uh, selfies te maken met uh, de kandidaten. Hij uh, kiest zelf voor uh, McAfee, die is uh, door uh, Herm Kokers geëndorst. Uh, maar het uh, eerste wat mij opvalt als ik die uh, foto's zie van dit bericht, dat is uh, die, die uh, Pen Gillette, die gaat presenteren, die is vermagerd zeg, Jij kent er gewoon niet meer terug. Heb je hem al gezien? Nee. Nou ja, Penny Gillette, altijd een stevig fan van uh, Pen Teller. Dus die, uh, die is gewoon, of ik uh, 200 kilo afgevallen of zo. Wauw. Ja. Ja. Maar goed, hij, uh, hij mag het presenteren en uh, ja, Jurjen, jij hebt het gepost, Dat zijn jouw conclusies? Uh. Nou, het is gaaf. Ik, ik zie het ook meer als een, uh, als een uh, puntje op de agenda om even te kijken. Ik denk dat, uh, dat, dat, dat Kokus wel een punt heeft uh, om uh, ja, McAfee wat te gaan promoten. Ik denk dat McAfee ja, nog wat meer in de mars heeft uh, qua binnenhalen van publiciteit voor de, voor de Libertarische Zaken dan de, ja, dan de andere kandidaten. Mm -hmm. uh, maar verder is het, is het even afwachten, is het natuurlijk even kijken. Mm -hmm. Het is uh, leuk voor op de agenda, laat ik het zo zeggen. Ja, waar wordt het uitgezonden, waar kan je het allemaal zien? Uh... Nou, ik denk voor ons vooral YouTube. Ja, oh, okay, okay. Maar voor degenen die Fox News uh, kunnen ontvangen in Nederland of de Amerikaan die toevallig luistert. Nee, het is volgens mij geen Fox News. Het is nu weer een andere uh, zender. Oké. Okay. Maar ja, goed, het komt, altijd, het komt uh, altijd, uiteindelijk op YouTube terecht. Ja, ja, ja. <laughs> dus houd vooral YouTube in de gaten. Ah, ik heb nog even een. Uh, je hebt natuurlijk de Wisselvinkers zeg maar. De mensen die overal lichtpuntjes zien. Uh, ik heb hier nog even een artikeltje erbij gehaald dat iemand die heeft een lichtpuntje gezien dat uh, misschien een bepaald soort scenario, wat bijna onmogelijk lijkt, is het misschien toch mogelijk dat uh, Kerry Johnson het gaat winnen. En hij heeft even, de, of degene schrijver van Desperate, treft artikel die heeft even alle regeltjes uh, doorgenomen. Maar ja, je weet, in de Amerikaanse verkiezingen kunnen die regeltjes zo veranderen. <laughs> uh, Gary Johnson, die, uh, die zou kunnen winnen bij het volgende scenario. Uh, als, uh, als hij vijf delegates kan winnen in zijn eigen thuisstaat, New Mexico, waar die dus nog steeds onwijs populair is, dat is New Mexico, uh, dan hebben we namelijk de twee andere kandidaten, die hebben dan te weinig delegates, uh, om uh, zeg maar uh, de... De, de, de popular vote te laten tellen. Want volgens de regels van het spel. Moet, moet, ze, moet eentje minimaal 270 delegates hebben. bij de presidentsverkiezingen. En dan zou het naar het. Uh, electrical uh, College moeten gaan. of de. de representatives of zo. Die moeten dan daarover gaan. Nou ja, in feite moeten maar even zelf lezen hoe het allemaal precies in elkaar zit. En dan uiteindelijk gaan die stemmen wie het gaat horen. En die zullen dan meer, meer een afweging maken wat de meest verstandige beslissing En dan, dan heb je misschien een kans dat er een, een meerderheid zegt van. Nou ja, misschien Kerry Johnson wel de meest verstandige beslissing. Dus uh, dat is even in het korte wat mijn samenvatting. Maar ik heb even het einde niet helemaal gelezen. Maar nou goed, dan mogen jullie even na gaan lezen. En het is natuurlijk verder super onrealistisch, denk ik. Ja, ja, ja. heb jij het al gelezen? Nee, maar <laughs> ik heb wel wat ervaringen. Libertariërs zijn nooit boven de, boven de 2% uitgekomen. Dus, ja. ja, maar in dit geval heb je, heb je de andere 265 uh, delegates. Ik heb het ons 5, maar hij telt dan wel mee bij die uh, Electoral College. De Electoral College, ja. En die, die, die gaan dan een afweging maken... ...wie, het meest, wie de meest verstandige kandidaat is. Mm -hmm. uh, uh, ja, Misschien dat die er anders naar kijken... ...dan de, de, ja. de gewone kiezer. Uh, zodoende is er een kleine kans... ...dat uh, de Libertarian Party het toch wordt. En mochten ze toch eventueel uh, heel populair worden... ...omdat heel veel uh, boze republikeinen dan... Kerry Jones gaan stemmen... ...dan zou je misschien nog eenzelfde scenario kunnen hebben... ...als 1992... ...toen er ook een derde kandidaat bij was... En toen werd een Clinton het. Kan je dat nog herinneren met de Perot? Ja. Uh. Deze hele Amerikaanse verkiezingen gaan er toch over dat. Uh ...Hillary het gaat worden. Ja, ja, ja, ja, maar aan de ene kant... Gary Johnson is linkser dan de rest. Dus die zou bijvoorbeeld nog stemmen van, uh, van de democraten kunnen trekken. Dus mensen die boos zijn dat... Uh, ...hoe heet die, uh, ...Sanders het niet wordt. Hoe ja, mensen echt zo denken. Ja, weet ik niet. Ik denk dat iemand die op Sanders stemt... ...niet op uh, Clinton gaat stemmen. Om dezelfde hm. reden dat heel veel Republikeinen... ...niet op uh, Trump gaan stemmen. Nou ja, weet je... ...met uh, zo... Uh, ik vind de verkiezingen van Mexico, denk ik, interessant. <lacht> ja, maar wij lijden minder onder Mexico. Amerika hebben we wel, in Nederland ook wel last van, hoor. Mm. Ja. En daarnaast, als, als, als, als het zo zou zijn dat er de Libertarian Party uh, in het in, in nieuws komt, in Amerika, tenminste in Nederland in het nieuws komt, zou dat ook niet goed kunnen zijn voor het libertarisch gedachtegoed? Of dan een keer dat het anti-reclame is? Ja, ik denk dat wij nog niet... Uh ...bekend genoeg zijn voor ambtenreclame. Ja, het is ook elke keer is het verhaal, dan worden libertariërs gaan ook altijd met die polls zitten. Dan gaan ze als fanatiekelingen zitten, zitten inbellen en uh, posten en script schrijven. En dan komt er altijd, komen ze heel hoog uit de polls zetten. En ja, dat is toch al een aantal keer gebeurd. Moet, ja, het is gewoon niet meer dan anderhalf uh, procent en het gaat echt niet zomaar opeens uh, 30% procent worden of zo. Uh, uh, uh. Maar nergens wordt het ook echt zeer... Normale mensen... Welk normaal mens uh, kan iets met libertarisme als het daarmee wordt geconfronteerd? Normaal in de zin... Je We moet wel een heel uh, onafhankelijk denker zijn, ja. Uh, het is toch heel raar om, je ja, met... Daarom uh, nou was ik ook wel benieuwd, wat, uh, wanneer wij dat uh, merken. Je gaat het vanzelf merken dat mensen zich zeg maar willen associëren met de Libertarijspartij. zijn vond... tenminste niet negatief is. Ja, dat het op zijn minst neutraal en het beste is als het uh, een positieve associatie is. Maar daar is nog heel wat voor nodig. Ja, en dan ken je mensen die associëren zich met liefde voor de PvdA. En dan denken wij van, uh, ik denk dat ze wel een arme stakker. Ja, dus, <laughs> maar ja. voor sommige heel veel mensen is het heel uh, serieuze business om uh, daarmee geassocieerd te zijn. Die geloven dat dat, uh, ja, dat, dat de hemel op aarde gaat brengen. Ja. Die, uh, die keuzes die zij daarvoor maken. Het is ook verbazingwekkend dat... Bijvoorbeeld, nou in Venezuela, dat eh, laatst die Jeff Burrick was naar iemand, een anarcho-kapitalist in Venezuela, op zoek geweest. En eigenlijk, ondanks dat die mensen daar honger lijden en energie valt uit en het is één grote teringbende, zie eh, ja, je ziet nog steeds heel veel portretten hangen van Chavez. Ze zijn nog heel enthousiast erover. En, eh, ze, onder, zelfs een hele grote crisis kan mensen nog niet tot het inzicht brengen van, nou, misschien moeten we toch eens wat wat uh, anders naar kijken. Ja, ik had uh, laatst een uh, gesprek online, dat was gewoon met andere Nederlanders. En uh, ja, dat ging uh, over het, ik weet niet precies wat het was. Had het het erover dat op zich uh, ja, iets meer zeggenschap over je eigen uh, uh, middelen, dat dat een goede goed iets is. Toen werd even doorgevraagd en toen had ik ook beweerd van dat een... Uh, ja, dat als er meer uh, grond gewoon uh, door uh, bezit is van een burger of van een individu... ...dan heb je, hoef je er ook geen zorgen over te maken. Dan maakt die persoon zich daar zelf wel zorgen over. En uh, nou, dat, uh, maar dat lokte de mensen. Iemand ging echt van ja, ik word, ik word bijna misselijk als ik dit lees. En je uh, wil chaos. En <laughs> mm -hmm, yeah. Dat soort Maar <laughs> nou, als eerste bericht, ik word er een beetje misselijk van. Toen zei ik al van ja, misschien heeft Stockholm-syndroom uh, uh, fysieke verschijnselen. <laughs> ja, meestal als je begint ja. met, uh, ja, ik ben tegen agressie. Ja. Uh, en dan, dan gaan mensen nogal mee. Denkt, oh ja, ik ben ook tegen agressie. En uh, ik ben tegen diefstal. En uh, ja. het is meer dat ze dan langzamerhand als ze alle consequenties beginnen te begrijpen, dat dan worden ze opeens, denken ze, oh wacht even, dit zit heel erg buiten de mainstream, hier uh, dit kan niet goed zijn. Nee, precies, Henk zijn je zo nou aan het einde van het programma toegekomen, denk je? Ik denk het wel. Ja. Denk je het ook? Nou, nee, goed, ja, nou dan wil ik het uh, met, bij deze woorden wil ik het uh, erbij laten. Ik, ik dank iedereen hartelijk voor het uh, luisteren naar dit programma. En ik, uh, ja, volgende week zijn we er gewoon weer. Ik wens iedereen nog een hele vrolijke en vooral vrije week toe. Dat is